Charlotte Krul. Goedemorgen. Jo. Voor een aantal mensen zijn de emoties nog heel hoog en die voelen zich nog niet klaar om de ritten te hervatten. Een aantal chauffeurs heeft wel aangegeven dat ze bereid zijn om de, een aantal ritten verder uit te voeren. Maar er gaat niet volledig terug worden gereden. En ook daar de directie wel begrip voor, omdat uh, ze hebben vandaag ook al begrepen dat, uh, dat het toch wel heel uh, diep zit bij de mensen. Iedere chauffeur die we hebben gesproken vandaag heeft in het verleden wel eens te maken gehad met agressie. Ook in Leuven en in de rand rond Brussel zal het busverkeer verstoord zijn. De vakbonden hebben daar opgeroepen om te staken... omdat de directie volgens hen niet, goed, niet genoeg doet... beter voor de veiligheid van de chauffeurs. Nee. Eenvoudige zorgtaken zullen binnenkort ook gedaan kunnen worden... door iemand met het statuut van bekwame helper. Het gaat dan bijvoorbeeld over insuline of medicatie geven... bloedsuikerwaardes meten of een zonde verzorgen. De federale regering keurt dit vandaag goed... Vooral in het onderwijs en het jeugdwerk zijn die helpers belangrijk... zegt minister van Volksgezondheid van den Broeke. Iemand van de jeugdleiding kan de bekwame helper zijn... die die insuline toedient. Of eventueel tijdens de schooluren. Zo help je eigenlijk. Het kind kan op vakantie gaan. Ook die ouders. Die dat natuurlijk niet overal en altijd kunnen doen. En eigenlijk helpen we zo ook wel de verpleegkundigen... Want we zeggen niet dat dit ook nu per se nog eens een taak is die alleen maar een verpleegkundige kan doen. De behandelende dokter of verpleegkundige moet wel nog altijd toestemming geven aan die helper. En in Frankrijk zijn meer dan 1 miljoen mensen op straat gekomen uit protest tegen de pensioenhervorming. In verschillende steden waren er rellen. De politie gebruikte traangas en het waterkanon werd gebruikt tegen de betogers. 150 agenten raakten gewond bij de rellen, 170 mensen zijn opgepakt. De pensioenwet die de leeftijd om met pensioen te kunnen gaan verhoogt van 62 naar 64, is intussen goedgekeurd, maar dat heeft de onrust in Frankrijk alleen maar groter gemaakt. En dit is het nieuws uit jouw buurt. De verdachte van de drievoudige moord in Kesselo bij Leuven... wordt vrijgelaten. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. En in het Stadion in Tienes... zijn ze begonnen met het heropbouwen van de kleedkamers. Door het noodweer in de zomer van 2021... liep het voetbalstadion helemaal onder water. Vandaag krijgen we wisselvallig weer met straks onweerachtige buien. We halen zo'n 13 graden. Meer nieuws uit Vlaams Brabant en Brussel hoor je binnen een half uur of vind je een app van VT Nieuws. Tegels. Tegels. Nachtuursteen. Parket. In Thermo. Het is drie over zes. Hier. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Goedemorgen, Charlotte van het Nieuws. Goedemorgen. Zeg, heb je die taart opgekregen allemaal? Nee. Niet helemaal, maar we hebben we van alles wel geproefd. Dat is allemaal heel lekker, maar veel. De, de... Daar is heel veel West-Vlaamse taart gisteren. Ja, maar dat kan gebeuren. Hè? Maar een overschot is voor schema, hè. Ja, is, ja, tegen volgende week. Ja, het is een beetje zoals, euh, een beetje zoals Walvis, ken je dat? Goeiemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een lach op je gezicht. Hé, hé, hé. Hoe was het met Walvis? Lekker, maar veel. <applaus> Blijf het goed vinden. Lieve mensen, de vroegste vraag van vanmorgen. Denk even na. Zetten we een beetje luider. Wat vind jij van het zomeruur? Het zomeruur. Het is er dit weekend. Je was het misschien vergeten. uurtje minder slapen. Maar het heeft sowieso wel voordelen. Denk ik. Ja? Ja, ik, ik vind er niks aan. Nee, ik ook niet. Maar misschien zijn er mensen die zeggen van, jammer, wacht. He, dat. Ja, ja. Eh, wel. Vroeger gaat die vraag niet meer komen, dus deel hem. Wat vind jij van het zomerenuur? Nu even delen in de app van Radio 2. Hebben we goede muziek? Amai Poljan. Jouw goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen. But I felt inside till you passed me by. You said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But well, I'm waiting longer. Why don't, Why don't you come, you come back? back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for.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 All young, come back and stay. Het is onwaarschijnlijk, hè, dames en heren. Het is acht over zes. En zowel Charlotte van het Nieuws als Kim hebben hun mening over mijn truitje. Het is gewoon een... Een vrolijk t-shirt. truitje, het is een polo. polo met een rits. Een polo met een rits. Maar die rits, die rits is niet erg, maar dat stukje leer rond. Is een, een het is een lederen lapje. Hallo, ik ben Koen Krukker. Ja, ja. Die zou het ook leuk vinden, ja. denk ik. Ja. Dat zou wel eens kunnen. Als je het meest even de app van Radio 2 opengooien of bij ons op één kun je het zien. Zo erg is dat nu toch niet? Allee, dat is gewoon... Charlotte, zeg het opnieuw. Wat vond je ervan? Moet ik het zeggen? Nee, ja, zou je het wel zeggen? Ja? Zou ik het zeggen? Ja. Je bent van het nieuws, jij mag het. Een porno rit. Goedemorgen morgen. Peter en Kim. Wat is dat dan ook zeg? Ik vond het gewoon een beetje Johnny. Goedemorgen, het is vrijdag. Hopelijk ben je wakker. Als je nog niet wakker bent, ga je wakker worden. Want dit is de meest populaire artiest ter wereld. Pardon? Ik ga het je zo meteen uitleggen. Maar nu dansen, dansen. Take my breath, the weekend. I saw the fire in your eyes I saw the fire when I look into your eyes You tell me things you wanna try I got temptation to your time, yeah, me close, I feel the heat between your thoughts, you're way too young to end your life. de populairste artiest ter wereld, hij staat in het Guinness Book of World Records. Elke maand luisteren 111, 111 miljoen mensen naar zijn muziek op Spotify. Alsjeblieft, The Weeknd. Kom maar even kijken, vrijdagochtend, Mona, hoe druk is het intussen? Nou, oh, valt eigenlijk wel mee, dankjewel. Je vrijdag begint. Twaalf over zes. Ja, heel goeiemorgen. Het is vandaag 24 maart. Het is de dag dat je hoorde op Radio 2 dat de twee dames hier een probleem hebben met een t-shirt. Oh, Probleem, ik denk dat wij grotere problemen hebben, maar we, we, we hebben er eens een keer mee gelachen. Hoeveel, hoeveel groter zijn die? Het mag gelachen worden. Het <laughs> moet gelachen worden. Maar goed, ja, belangrijk misschien dat weer het is wat het is, die het is Maar dit weekend begint het zomeruur, dus je klok die gaat een uurtje terug. Dat is een uur minder lang slapen, van zaterdag op zondag. Veel mensen die er iets van vinden. Stefan Bergmans, het zomeruur zou moeten blijven, zegt hij. Afschaffen dat winteruur. ochtends moet toch iedereen gaan werken. En s'avonds is het wat langer licht, dus uh, ideaal. En Michel die zegt, ik ben voorstander van het zomeruur. Kan je na je werk nog lekker lang genieten. En uh, s morgens ben je toch op het werk, dus dan speelt dat geen rol. En Roald Bremans die zegt, zomeruur of winteruur, wat maakt het uit? Alleen de overschakeling is irritant. Dus ja, de meeste mensen, ja... Nou, we moeten even naar Eglo. Jan Koemelk zit daar. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen, Peter en Kim. Goedemorgen. We zitten met een grote fan van het zomeruur. Vertel eens. Ja, zeker. Het is een kwestie van langere avonden. Uh, als het terras is, kun je wel langer blijven zitten. Nu, in Eeklo, vanaf half april krijgen we ook extra terrassen bij. Hopla. Voor de komende zomer. Dus uh, het is extra gezellig op de markt in Eeklo. Dus daarmee is dat alle voordeel. Ik ben niet echt na een nachtmens. Maar sowieso, langere avonden is toch positief. Dat is altijd goed. Dus, ja. ja, kijk, ja. ik ben blij dat. Je bent een beetje de Frank de Bozer van Eeklo, Jan. Positief bekijken. De meeste mensen zeggen: hou dan dat zomeruur, omdat dat zo fijn is. Ja, niet? Ja, is juist, ja. Dat ben ik dus vergeten bij Jan de, uh, Jan de Bozer. Bij Frank de Bozer was het zo: die zei altijd: hou het zomeruur of hou het winteruur. En ik weet niet meer, één van de twee was het. Zou hem nog kunnen bellen? Of, of zou hij zelfs telefonisch niet meer bereiken? Die zijn telefonisch afgenomen door de VRT, dus die, die kun je niet meer bellen, die mensen. Ja, die is met pensioen, dus zo gaat het. Zeg Jan, al geniet van het weekend, hè, jongen. Jojo, ja, ja, oké, okay. saluté. Ja, Jojo, en Francis, ja de problemen bij de baby's natuurlijk. Hè, en ook bij de boeren voor het melken van de koeien. Dat soort dingen. Goede vergelijking. Goeie, ja. baby's, ja, dat. Melk, melk. Welk, ja. Wil Ruiters, die laat nog weten, zegt dames, willen jullie Peter niet zo plagen op de vroege morgen? Die arme jongen. Die arme jongen oh. heeft dat truitje om vier uur in het donker uit de kast getrokken. Ah, ja. Ja, Dank je. Dank je.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 Like the Soviet throne oh, oh, oh, oh oh.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 De geweldige ja, Preesema. 18 over 6. Ah, Christophe Kreven, die reageert over het zomeruur. Ik hoor nooit iemand klagen als er tijdens het reizen een tijdverschil is... ...behalve bij het veranderen van zomertijd naar wintertijd of omgekeerd. Dat is, dat is waar, hè. Kleine update. Je draait die klok wel degelijk een uur vooruit. En Frank de Bozer die was altijd voorstander van het winteruur. Dus zoals het nu is. Dat zou natuurlijker zijn voor, voor lichaam en gezondheid en de natuur... Van... En die mens weet het, hè? ja. Ja, ja maar die oh. nog, zelfs bij zijn pensioen zag hij er nog goed uit. Maar bon, uh, even genoeg daarover. Je bent gewaarschuwd. Hm? Wat? Maar dat, wat heeft dat er nu mee te maken? Dat hij er goed uitzag met zijn pensioen. Maar dat die dat hij leeft niet verder op het winteruur he. Nee, Nee, in het zomeruur. Die onderhield zichzelf maar nog altijd. Dat wel, dat wel, absoluut. Ja. Straks ja, gaan we het over jouw boodschappen hebben. En je weet het, dan luister je over twee minuten. Ze verdient haar brood met spelen. In films, toneel, series. En thuis speelt ze graag met haar tweeling. In haar drukke leven met veel prikkels zoekt ze naar orde en stilte in de chaos. Nathalie Broods proeft Ruikt bekijkt. Hoort en voelt het leven op haar manier. Zondag praten ze erover met Christel van Dijk. Radio 2 Zintuigen, zondag om 9 uur bij Radio 2. Zeg, moet u eens niet naar de kinderen bellen? Naar wie? Naar de kinderen. Uh, wie dan? Maar de kinderen, schat? Dat ken ik niet. Oh, Dat <laughs> Ontdek Europa, herontdek elkaar. Spanje, vanaf 39 euro enkele reis. Boek je tickets op BrusselsAirlines.com. Brussels Airlines, you're in good company. Creëer licht en ruimte met een veranda van van de bouwheden. En geniet zorgeloos van de kracht en pracht van de vier seizoenen. De geboorte van de lente. De zomerzon op haar velst. De schitterende kleuren van de herfst. Of de gezelligheid van de winter. Want tenslotte, een gezond leven is een gelukkig leven. Open deur weekend bij Vanderbouwheden op 25 en 26 maart. Mmm, stadspark, met volle rhododendrons. Ik krijg het zo warm van uw schaduwrijke bomen, met die lange dikke stammen. Ik wil je uitkammen, en elk stukje afval dat ik vind, rap ik op. Ah ja, geef je lievelingsplek wat liefde. Ruim ze op tijdens de lenteschoonmaak. Schrijf je in op mooimakers.be. Mooimakers! Campagne met de steun van Vlaanderen. En het mooie, er zit ook gewoon een, een rits aan de polo, dus hoor je... Ik ja, vind het niet mooi? Maar dat is goesting, hè, Peter. Iedereen doet wat hij wil, maar als je dan vraagt wat vind je ervan? Dan moet je eerlijk zijn. Goedemorgen, morgen. <lacht> ja. Ja. Jongens, jongens, dat Anders we daar zitten. je het zitten. niet vragen. Hè? Twee maanden bezig en het is al miserie. <lacht> het is nog maar 21 over 6, maar de sfeer zit erin. Hopelijk bij jou ook, lieve luisteraar. Maar let even op, als je boodschappen wil doen dit weekend... en ja, de lijst blijft voor nieuws. Er is een klein probleempje. Vandaag staat er een bericht in de krant dat je best gaat winkelen voor zaterdag 4 uur, heel specifiek. Want er kunnen problemen zijn met de bevoorrading. Er is een distributiecentrum geblokkeerd. Charlotte van het Nieuws, wat is het? Het zat de voorbij dagen in het Nieuws. Hè. In Ninoven waren er acties, maar ook nog altijd in Zellik door een staking in het distributiecentrum. Dus alles komt daar aan en wordt dan verdeeld verder over andere winkels. Mm -hmm. Daar zou geen verse voeding meer zijn om dan in de winkels uh, te brengen. En dat kan gevolgen hebben ook voor andere supermarkten want daar komen mensen dan meer winkelen als ze niet alles vinden in hun vertrouwde supermarkt. Is zo erg? Ik heb gisteren uh, nog gebeld in de namiddag of er problemen waren en uh, de vrachtwagens komen zo wel een beetje onregelmatiger toe, maar voorlopig is alles er nog. Ik weet natuurlijk niet wat vandaag gaat doen. Uh, ik ga dat straks wel horen, maar voorlopig valt het bij ons allemaal nog wel mee. Uh, en dus we hopen dat het zo blijft. Hè? Ik vond u heel raar dat dat specifieke uur van vier uur daar was ik niet helemaal mee mee. Is er een soort om vier uur, dat is waarschijnlijk het idee van, ja, tegen dan is alles leeg. Ah, dat dat moet ook, ja, ja, dat weet ik ook niet, vond ik, vond ik ook heel raar. Wat is het spitsuur? Vroeg me altijd af. Het spitsuur, er zijn twee spitsuren. In de ochtend, net nadat de mensen hun kindjes aan school hebben afgezet. En dan s'avonds na het werk begint dat zo terug om ah, ja. vijf uur, half zes. Dus het beste moment om te gaan winkelen is... al is... pal op de middag. Om twaalf uur? Ja, dan zijn de mensen aan het eten of, of ja... Ah. Ideaal voor uh, mensen die uh, onze job hebben. Dat ja. wel weer. Ja. Lieve mensen, ja, we laten die regio niet los. En zeker West-Vlaanderen niet, hebben we gisteren gezien. Maar in Wielsbeke, daar hebben ze een probleempje. De lokale CD&V-partij, die zijn op de vingers getikt en die kunnen een boete krijgen van 500 euro. Wat is het verhaal? Het heeft met drank te maken. Inderdaad, het gaat weer over bier. Hè. Dat hebben we gisteren ook gemerkt. Eten, drinken, bier kregen we. Maar dat werkt altijd. Hè. Ze wilden bier drinken op een vergadering in een evenementenhal van de gemeente. De lokale cdmv partij wou daar bier op drinken, dat ze gewonnen hadden bij een quiz. Ze dachten, ah, goed idee, we hebben samen gespeeld. Op het moment bier zelf. Ja. Nee, nee, en daarna wilden ze het opdrinken tijdens een vergadering. Ah, ja, ja. Maar het is een zaal van de gemeente en volgens de regels mag je daar geen bier drinken of drinken wat je zelf hebt meegebracht je moet kopen aan het departement vrije tijd en de lokale kas uh, ja. dus ze hebben een regel overtreden en ze moeten een boete betalen van 500 euro oh, maar, dit is echt verhalen hadden ze het maar net gewonnen ik denk het niet. Ze hadden gewoon gewonnen met een quiz. En, dan, en ze hadden het wel meegebracht. Ja, ze hadden het meegebracht, ah, ja. Er kwam een waarschuwing en andere lokale politieke partijen... die hebben daar dan echt een agendapunt van gemaakt op de gemeenteraad. En die wilden dat, uh, ja, dat die CD&V een boete zou betalen... omdat ze echt wel regels hebben overtreden. Of het zover komt, dat gaan we dan bekijken. Het is een heel grappig bericht, maar ik word er wel een beetje kwaad van. Dat politici... Zich bezighouden met dit soort onzin, ja, dat, dat je geloof je toch? toch, je toch dat geloof je toch niet? Als je inwoner bent van Wielsbeken, dan ga je toch gewoon met je bak bier in die zaal gewoon een feestje gaan bouwen. Zo! Je het uit, Peter. Ach man, gelukkig de collega's van, uh, van West-Vlaanderen gaan er zo meteen over door. Uh, om half zeven bijvoorbeeld. En nog de hele dag. En gaan zij met een bak bier in de zaal gaan zitten? Het is aan toegewenst. <lacht> ja, het is vrijdag. We mogen ons laten gaan. Leon Rhymes, Can't Find The morning, Moonlight. Morning. Peter en Kim. WRT Radio 2. Yeah. Under the love sky, gonna be with you, and no one's gonna be right. Exception of a blessing of a body too long for. If you want it bad tonight, come by me and drop a line. Put your aura into mine. Don't be scared if you like it. I could fill you up with life, I could ease your appetite. No, you've never been this high. Don't be scared if you like it. Cause I'm not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 I need a little, I need a I need a little, I need a I need a little, I a I need a I need a I need I need a little, I need a little, I I need a Everybody's looking for somebody for somebody to take home. Sam Smith en Kelvin Harris Het is whole half zeven intussen belangrijkste vert is op Radio 2 Goedemorgen, in Limburg is er hier en daar nog hinder bij het busvervoer van de lijn. Gisteren brak er een spontane staking uit nadat een chauffeur in elkaar was geslagen door passagiers. Er zal ook hinder zijn bij de bussen in de rand rond Brussel en in Leuven. De bonden willen daar al langer meer veiligheidsmaatregelen. En de Vlaamse regering geeft 200.000 euro noodhulp aan Malawi, waar de tropische storm Freddy veel schade heeft veroorzaakt. Daarbij zijn zeker duizend mensen gestorven. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Jana Smeets. De drie vakbonden van de lijn in Vlaams-Brabant hebben voor vandaag dus een staking uitgeroepen. Daardoor zal er hinder zijn bij het busvervoer in de rand rond Brussel en in Leuven. De bonden vinden dat de directie van de lijn haar beloftes over meer veiligheid voor het personeel niet nakomt. Eddie Bronselaar van het ACV. De lijn had ons dus beloofd dat er afgesloten stuurposten gingen komen in de bussen. Dat is tot op heden niet gebeurd. Er is één pilootbus uitgerust met zo'n afgesloten stuurpost. Dat is natuurlijk niet voldoende. En dan het tweede puntje was dat wij extra veiligheidspersoneel gevraagd hadden. Goed opgeleid veiligheidspersoneel. En dan ook nog de ondersteuning van de slachtoffers van de agressies. Dat laat soms een beetje te wensen over. Die beloftes kwamen er na een zwaar ongeval van agressie... tegen een chauffeur in Ninove acht maanden geleden. Het Brussels gewest vraagt extra geld aan de federale regering... voor de aanleg van metrolijn 3, die Everen met vorst moet verbinden... Door technische problemen, maar ook door de inflatie, lopen de meerkosten intussen op tot honderden miljoenen euro. Het gewest vraagt nu aan de federale overheid om het geld dat opzij was gezet voor andere investeringen in Brussel, maar die niet zijn doorgegaan, volledig in metrolijn 3 te pompen. De komende maanden zal daarover onderhandeld worden. En de 23-jarige verdachte van de drievoudige moord in Kesselo bij Leuven wordt vrijgelaten. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. De twintiger zou in juni vorig jaar drie mensen om het leven hebben gebracht... in een woning aan de Zavelstraat in Kesselo. Een vrouw, haar zoon en een vriend werden gedood met meststeken. De verdachte werd opgepakt en kreeg in november vorig jaar een enkelband... Maar begin deze maand oordeelde de Raadkamer in Leuven... dat de man geen enkel band meer hoefde te dragen. Tegen die beslissing ging het parket in beroep. Maar de Kamer van Inbeschuldigingsstelling heeft de Raadkamer nu gevolgd... en de man wordt dus vrijgelaten. In het Bergee stadion in Tienen zijn ze begonnen met het heropbouwen van de kleedkamers. Bij het noodweer in de zomer van 2021 liep het voetbalstadion helemaal onder water. Ook de kleedruimtes werden vernield, zelfs de binnenmuren spoelden weg. De kleedkamers zullen niet alleen hersteld worden, ze worden ook energiezuinig gemaakt en zullen bestendig zijn tegen wateroverlast en zelfs tegen vandalisme, zegt schepen van Tienen Tom Rovers. De gemoederen kunnen hoog oplopen in uh... Kleedkamer, dus in die zin uh, moet er als natuurlijk wel uh, behoorlijk vandalisme bestendig zijn. En wat het water betreft, ja, dat is eigenlijk langs één centrale toegang dat dat is kunnen binnenkomen. En uh, daar gaan we het gewoon doen met eigenlijk een, een schot dat kan geplaatst worden uh, in de opening, zodanig dat het water op die manier kan tegengehouden worden. We krijgen vandaag wisselvalg weer met straks mogelijk onweer. We hadden zo'n 13 graden meer nieuws in de app van 14 nieuws. Er kwam nog een belangrijk berichtje binnen in verband met het, uh, het verhaal in Wielsbeke. Waar de CD&V dan een boete gaat krijgen omdat ze bier hebben gedronken in een evenementenhal. Waar ze eigenlijk geen bier mochten drinken. We zeiden van het is toch onwaarschijnlijk. Stijn van Spauwer uit Wellen. Je moest dus weten hoeveel boeken je kan schrijven met wat voor onzin de politici zich bezighouden. Ik heb dan ook nog maar in een kleine gemeente gewerkt. Ik wil er ook nog wel even bij zeggen. De meerderheid van die mensen doen echt gewoon steengoed werk. Ja. Ik kijk even naar uh, Charlotte van het Nieuws. Beaamt dat? ja natuurlijk, <laughs> Nee, toch wel. Ja, nee, toch? Niet, ja. Ja, er zijn mensen die heel hard werken. natuurlijk werken mensen hard. Hè, ja. We zijn in al die gemeenten geweest ja, in Vlaanderen. Ja, en die burgemeesters. allemaal je tof. Allemaal. Ja, ja. Allemaal heel enthousiast, heel gastvrij, heel trots op hun gemeente. Ja, een groot hart voor hun gemeente. En ja. ze werken er ook voor. Dus echt dikke duim, zeg ze daar tegen. Wie weet dat? Dat antwoord krijg je over ja, een minuutje. Die steps die zijn zo gemakkelijk. Je neemt er eentje, je rijdt ermee rond... en wanneer je er bent, zet je simpelweg de step op de stoep. step op, op de stoep, stoep, stoep, stoep is de belangrijkste oorzaak... van mobiliteitsproblemen voor 83% van de blinde en slechtziende personen. Help hen en parkeer je step niet zomaar op de stoep. Samen naar meer zelfstandigheid. De Braille Liga. Een andere kijk op het leven. Meer info, braille Goedemorgen, Goedemorgen, Peter en Kim. Radio 2 What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Een beetje back to the 90s. Heerlijk, natuurlijk. Volgende week is dat zaterdag 1 april, het feestje. Back to the 80s, 90s en nillys. Goedemorgen. We zitten met een kleine dieren-nieuwsflash over. loslopende ganzen. Astrid de Bruiker uit sint Houten, waar heb je ze precies gezien? In uh, Westrem, dus uh, aan een driest. Dat is sint Houten ook nog, of niet? Nee, nee, dat is Westrem, een deelgemeente van Wetteren. Oké, okay, en uh, zijn die in gevaar? Moeten we, daar, moeten we de brandweer bellen? Ja, <laughs> uh, er ligt eentje buiten het hek en eentje nog in het hek. Maar ja, ik ah. denk, eentje als ze ja, uh, echt gaan rond, wandelen op de straat, gaat dat wel gevaarlijk zijn. Ja, ja dus als iemand, als, uh, iemand eigen, uh, eigenaar is van de Witte Ganzen, je weet, ze zijn daar losgelopen in Westrem, aan de Dries. Ja. Ganzen ja. zijn agressief, hè? Maar ik heb een enorme, enorme schrik van pluimvee. Uh, dus ik wou gewoon niet stoppen. Ah, ja, oh, ik, ik, niet, ik ja. snap het, ik snap het, Astrid. Oké, okay, blijf maar mooi ja. veilig in je kooi van Faraday. Helemaal goed. Fijne ochtend nog bij ja. ons. Joe. Goedemorgen, morgen. Er zijn nog altijd veel vlaggen aan het wapperen in West-Vlaanderen. Ja, en als je, daar, als je een vlag ziet wapperen, maak er een foto van. Deel ze in onze Radio 2-app. Want vandaag is de laatste dag in West-Vlaanderen dan toch... dat jullie een weekendje weg kunnen winnen buiten jullie regio. Het gebeurt over een half uurtje ongeveer. Een vraag, lieve mensen. Wat zou je willen om ergens te beginnen werken? Veel geld, natuurlijk een loon, een auto, een telefoonabonnement, een fitnessjaarkaart. Bedrijven vinden geen personeel meer, dus doen ze de zotste dingen. Dit verhaal uit Wommelgem wil je horen. G4S is een bewakingsfirma en die zoeken 450 nieuwe mensen met een escape room. Goedemorgen, Evelien van der Smissen van G4S. Goedemorgen. Hoe, hoe moeilijk raken jullie aan volk? Redelijk moeilijk. Zeker gezien het aantal openstaande vacatures, wat toch niet weinig is in zeer diverse functies, is het niet zo gemakkelijk voor ons net zoals voor andere bedrijven om de juiste mensen te vinden. Maar jullie hebben daar iets op gevonden. Jullie sluiten gewoon de sollicitanten op in een escape room. Beschrijf dat! Ja, klopt. Um, dus hun missie is eigenlijk om ongezien tot bij onze recruiters te komen. Voorzaleer zij hun uh, cv'tje bij ons kunnen droppen en een gesprek met ons kunnen hebben. Ja. En vooraleer ze dat kunnen doen, moeten ze eigenlijk elf proeven doorlopen die toch wel wat uh, security gerelateerd zijn. Oh, geef eens een voorbeeld. Gaan ze voorbeeld? Ja, um, ze gaan bijvoorbeeld in onze eerste kamer een uh, camera moeten ontwijken om ongezien tot bij de volgende deur te komen. Oh, waar ze dan tof. ook gadgets kunnen gebruiken om in de volgende kamer, ongezien uh, zich een beetje te verstoppen voor onze warmtecamera. Oh. Uh, ze komen bij onze drones terecht die ze moeten ontwijken waar ze zich voor moeten verschuilen. Uh, ze hebben een stress test waar ze een, een ruimte moeten binnengaan en ze 60 seconden de tijd hebben om het alarm af te zetten. Maar ze moeten eerst nog op zoek gaan naar de juiste code. Dus dat oh. zijn toch wel proeven die um, redelijk spannend zijn en onze kandidaten uh, ja, op de proef stellen. Ja, en, en hopelijk ja. ja. Zeg Evelien van uh, G4S, wat als ze er niet uit geraken? Um, we gaan zorgen dat we erdoor geraken, okay. sowieso. Hè. Um, het zal misschien nodig. een beetje moeilijker zijn of een beetje gemakkelijker uh, afhankelijk van wie dat we in ons parcours mogen verwelkomen. Maar het is zeker uh, wel de bedoeling om iedereen vlotjes door het parcours te lossen. Mm. Um, ja, je ja, kunt voilà. ze daar niet dan laten zitten. Dat traf, nee, ja, dat nee, moet die, nee, moet die nee, mensen nee. dan ook okay eten geven op dat moment. Nu, het gaat wel ver. Hè. Er is intussen ook een aardappelbedrijf. En die, die hebben zelfs een stand binnenkort waar je tattoos kan laten zitten. Maar echte tattoos moeten wel iets van frietjes of van aardappelen zijn. Hoe ver kan je gaan? Geen tattoos? Nee, nee, nee. Het zijn echte tattoos. Oh, zeg. Zeg maar, Evelien, wat als jullie nu toch nog te weinig mensen vinden? Heb je al iets in gedachten als volgende stunt? Huh. Um, ja, we zijn al zeer tevreden met dit creatief idee, dus ik hoop dat dat wel het startschot is van uh, andere creatieve campagnes die we kunnen doen. Maar we hopen natuurlijk dat we wel een zeer groot effect uh, vandaag, morgen en overmorgen gaan hebben met ja. deze campagne. En zeker nog een uitloper nadien. Kijk, het is op Radio Teweges bij Goedemorgen Morgen. De wereld heeft het gehoord bij G4S in Wommelgem. Kun je dit weekend gaan escape roemen als je een job wil. Uh, Evelien, veel succes en zorg dat je de sleutels niet verliest. Super, dankjewel. Bye. We moeten het nog eens doen. We moeten het nog eens doen. We moeten nog eens applaus geven voor die prachtige versie van Clouseau. Van Laat Me. Oh, ik vind ze goed. Koen en Chris hebben dat echt goed gedaan. Ja, jij bent heel erg fan van dit nummer. Maar Zet hem uit, geken. lieve mensen. Dans en zing mee. Het is vrijdag. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met andere licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen kathedrale, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me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 Voorlopig blijf ik nog jouw zang, jouw zwarte schaap, je trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer, maar laat me blijven. Is zoals Els God zegt, een wondermooie versie van Cluzo. Laten we. 10 voor 7. Margot van de Regio. Goedemorgen, de vette Veemart bestaat dus nog altijd. Zou je toch? Ja, zou je toch bijna niet denken in 2023? Mensen eten veel minder vlees, maar niet in zomer in het meetjesland. En Margot van de regio is onderweg naar iemand die meedoet aan de vette Veemarkt. Goedemorgen Margot van de Regio. Goedemorgen! Sta je al in het Meetjesland? Uh, nee, bijna. Ik ben nu in het Gentse, dus bijna in het Meetjesland. Uh, ik ga langs bij boer Jules, die doet inderdaad mee aan de. 154ste editie al van de vette veemarkt in uh, Zomergem. En dat is, zoals de naam het zegt, een uh, prijskamp voor het best gevormde slachtdier. Met andere woorden, eigenlijk een, een pure uh, vleeskeuring. Mm -hmm. met, met daar rond dan een heel uh, jaarmarkt gebeuren. Dat is wereldberoemd in het uh, Meetjesland. En het zou zelfs de laatste uh, veejaarmarkt zijn in Vlaanderen. Um, Toe koers. Dus ah, de boeren want ik dacht, daar... ik dacht ja. dat ze er in Oudenaarde ook nog eentje hadden. Ah, is het zo? Vroeger het toch, kunnen. maar ja, zwart. Ja, ik zal het je straks weten te vertellen. Uh, maar de boeren leven daar alleszins uh, enorm naartoe. En Bourjul ook dus. Die wil mij heel graag zijn uh, prijs stieren, potentiële prijsstieren en uh, prijskoeien laten zien. Vroeger hadden, hadden die koeien ook allemaal een naam. Hè? Zo Blore, dat was een, uh, bijvoorbeeld een koeiennaam. Blore. Blore. ja, nooit, nooit begrepen eigenlijk, want een Blore is gewoon een blad in het uh, meetjeslands. Een Blore, maar dat was... Waar uh... haal je dat? Dat was gewoon zo, ik weet dat er een boer was bij ons in de buurt en die had een koe en die heette Blore. Maar er was één boer, dus dat één koe had, dat Blore heette. Maar toen gaven ze echt nog namen, nu geven ze gewoon nummers natuurlijk, dat is, uh, is wel jammer. Maar goed, je kan het allemaal volgen, de vette vee, maar het gebeurt allemaal over een uur of twee. Wat dan al En dit is Harry Styles, zeg. Kim him. Een vette V-Martin sint houten blijkbaar. Kom ook nog binnen. Dankjewel voor de informatie. In right, night, Brian Adams op Radio 2. Het is 3 voor 7. Goedemorgen, morgen. Dat is een vrijdag. En ik zie dat de wolken aan het weg gaan zijn. Goed zo. Oh, wat jij allemaal kan. Uh, wat kan ik allemaal? Ah, wel, Dat kan je checken op vdab.be slash competentiecheck. Daar zie je welke vaardigheden jij allemaal hebt vdabbe slash competentiecheck, hè? Yep, competentiecheck. En zo blijf je on top of je job. Top VDAB. Samen sterk voor werk. Met steun van Next Gen EU. Van 24 tot 27 maart... Een uitzonderlijk aanbod bij Brico. En Brico Planet. 30% korting op alle verf. Bij aankoop van minimum 10 euro met je getrouwheidspaard. In alle winkels van Brico. Brico, Planet. Brico City en op Brico.be. Voorwaarden in de winkel. Begint op de schoolbanken.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 Ja, wie is die topartiest die je volgende week donderdag kan zien in Zandhoven? Daar wil ik echt bij zijn. Alle nieuws daarover nog voor half acht. Elke dag voor 2: Radio 2. Zeven uur. Weer het nieuws met Charlotte Kroon. Goedemorgen, het busvervoer van de lijn is hier en daar verstoord. De vakbonden eisen meer veiligheid voor de chauffeurs. En binnenkort mogen mensen met een nieuw statuut van Bekwame Helper eenvoudige zorgtaken doen, zoals insuline toedienen. In Limburg is er hier en daar nog hinder bij het busvervoer van de lijn. Gisterochtend brak daar een spontane staking uit nadat een chauffeur in elkaar was geslagen door enkele passagiers. De directie heeft gezegd dat er iets aan de veiligheid zal gedaan worden maar nog niet alle chauffeurs zullen vandaag uitrijden zegt Ronnie Geris van de Christelijke Bond. Voor een aantal mensen zijn de emoties nog heel hoog en die voelen zich nog niet klaar om de ritten te hervatten. Een aantal chauffeurs heeft wel aangegeven dat ze bereid zijn om de, een aantal ritten verder uit te voeren.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 kwamen helpers belangrijk, zegt federaal minister van Volksgezondheid van de Broeke. Dat we toch willen dat een kind met diabetes dat elke dag insuline nodig heeft... kan genieten van een vakantiekamp. Ook omdat we willen dat de ouders van zo'n kind niet gevangen worden... van het feit dat zij altijd bij dat kind moeten zijn. En doordat we dit nu goed regelen, creëer je ook rechtszekerheid... voor de scoutsleiding bijvoorbeeld die zorgt voor dat medicament of die insuline die moet toegediend worden. De Vlaamse regering voorziet 200.000 euro noodhulp aan Malawi... waar de tropische storm Freddy veel schade heeft veroorzaakt. Daarbij zijn zeker duizend mensen om het leven gekomen. En het geld is nodig, zegt Vlaams minister van Financiën Diependalen. Malawi is al sinds 2006 een bijzonder partnerland van de Vlaamse overheid... waar we heel wat projecten doen rond onderwijs, landbouw en dergelijke meer. Maar zoals u weet zijn zij getroffen door een cycloon Freddy... een van de langst aanwezige cyclonen al sinds de begin van de metingen. En wij maken inderdaad als Vlaamse overheid... 200.000 euro rechtstreeks een noodhulp vrij. Daarnaast gaat ook het Rode Kruis vanuit Vlaanderen nog eens 100.000 euro daaraan toekennen. De Europese top in Brussel is afgelopen maar heeft geen grote beslissingen opgeleverd. Migratie stond nog altijd hoog op de agenda. Daarover is afgesproken om er snel werk van te maken vooral van een betere bescherming van de Europese buitengrenzen en van een terugkeerbeleid. Jeroen Rijgaard volgde die top voor ons. Deze top werd overschaduwd door de Duitse houding over verbrandingsmotoren. Een eerder akkoord om de verbrandingsmotor vanaf 2035 te bannen wordt nu toch door Duitsland tegengehouden you <laughs> Maar volgens premier De Croo is een oplossing mogelijk. Ik denk dat men wel een oplossing zal vinden voor de Duitse vraag. Maar op zich, de richting die we genomen hebben, is de juiste keuze. En daar mogen we nu niet aan, uh, aan twijfelen. De Duitsers willen dat er een rol blijft voor e-fuels. Synthetische brandstoffen zijn dat in een verbrandingsmotor. En transpersonen mogen niet meer meedoen aan internationale vrouwencompetities in de atletiek. Dat heeft de Internationale Atletiek Federatie beslist. Tot nu toe mochten transatleten wel deelnemen aan de vrouwencompetities. Competitie, als hun testosterongehalte een jaar lang onder een bepaald niveau bleef. Vanaf nu mag een transvrouw die een mannelijke puberteit heeft doorgemaakt helemaal niet meer deelnemen aan de vrouwencompetities. En dit is het nieuws uit jouw buurt. De verdachte van de drievoudige moord in Kesselo bij Leuven wordt vrijgelaten. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. En het Brussels Gewest vraagt extra geld aan de federale regering... voor de aanleg van metrolijn 3, die Evere met Forst moet verbinden. Door technische problemen en de inflatie lopen de meerkosten op tot honderden miljoenen euro. Vandaag krijgen we wisselvallig weer met straks onweerachtige buien. We halen zo'n 13 graden meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel hoor je binnen een half uur of vind je in de app van 14 nieuws. Vier over zeven. Je vrijdag kan beginnen hoor met One Republic and Run. Zeg, goedemorgen. Zo, ja, ja, Goedemorgen morgen. Peter en Kim. Radio 2. Wat vind je van een polo? <laughs> Vraag het niet, want je weet het antwoord al. You grow up, you gonna get old. All that glitter, don't turn to gold. But until then, just have your fun,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 And run, run, run.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 Blessings up to the rising sun And run, run, run Yeah, one day where well, the sky might fall Yeah, one day I could lose it all So I run until I hit the wall If I learn one lesson Count your blessings up to the rising sun And run, run, run, run. Hey, hey, hey! Goedemorgen, morgen, je vrijdag begint. 7 over 7, het is vandaag 24 maart, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat het zomeruren aankomt. Ja, dat deze dat is ook een ding, hè. de Power Rangers die komen even terug. Ja? Ik... maar iets van jouw tijd? Ja, ik weet het niet, ik heb daar wel naar gekeken. Was dat niet zo? Morphine? Power nee, het waren de gekleurde mensen die dan... Uh, ja. ja, maar jij hebt er niet naar gekeken. Het kwaad bestreden. Nee, dat is echt uh, iets van, uh, van na mijn tijd. Van na jouw tijd, ja. Ja, Wat? ik weet wel, zo met mijn broer en dan zo... Ah, ik ben de rode. Nee, ik wou de rode zijn. Zo, dat. Ah, dat. Ja, ik had dat met die 18. Die 18, ja. Die wou ik... jij zijn dan? Uh, ja, face of, uh, ja, ja, of Murdoch. Ja, ja, ja. Dat was eigenlijk eerder Murdoch, maar je wou wel face zijn. Dat. Maar goed, ja. Was dat zo de knappe? Ja, Die wou je dan zijn. Ja, met die polo. We hebben <lacht> de Power Rangers. Het is, uh, het is op Netflix dat je het kan gaan bekijken. Een soort special en een paar uh, mensen van de originele cast doen ook mee. Op 19 april kun je het allemaal bekijken. Ja, Het weer is wat het is, daar gaan we het verder niet over hebben. Maar wie wint de E3 Saxo Classic? Dat kan je volgen bij Anne en Daan. Vanaf 10 uur op Radio 2 zitten live in Harelbeke. Goeie benen daar. Pogacar doet mee, Van der Poel, Van Aert. Maar dat spelletje... Radio 2. Een hart voor West-Vlaanderen. Morgen. Dat spelletje is bijna even leuk als dit spelletje. Allemaal die mooie vlag die we in West-Vlaanderen hebben zien hangen. Maar dit is de laatste kans om dat weekendje weg te willen. Vanaf volgende week zitten we in de Antwerpse provincie. Antwerpen, dan zitten we in Zandhoven. Ja, maar dat Het kan je hartje dan van de provincie Antwerpen. Kan je misschien vlaggen zien natuurlijk, in die provincie. Er is iemand die een mooie vlag heeft gepost in onze app van Radio 2. Als jij dat bent, zet hem luider en hou je telefoon klaar. Misschien bellen wij wel op dit moment. Hallo, hallo met Eva. Uh, hallo met Eva, uh, met Adam, zou ik bijna zeggen. Maar nee, het is niet waar, het is met Peter van de Radio. <laughs> zeg Eva, Eva, Eva kijk even, uh, je hebt een foto geappt. Um, ik zie ja, ergens een, een weiland met allemaal kinderen. Er zit ook een man achter, of een, een vrouw is het verscholen, denk ik. Uh, wie zijn die kinderen, de foto? Uh, dat, is, dat is mijn metekindje en zijn uh, broers en zussen en een vriendin. nog. We waren allemaal samen op uh, weg naar de Vlacht van Radio 2. Oké, okay. en waar stond die vlag? Want dat wil ik nog even voor de administratie. In Amstigem. In, de oh, joh, joh, joh. in Dat klopt helemaal. Amstigem. Dus jij mag een weekendje weg. Ergens buiten de provincie West-Vlaanderen. Waar ga je naartoe? Uh, uh, dat weet ik ook niet. Ik ben een beetje overrompeld. Oh, dat weet ik niet. Zo moet dat. Zo moet dat, Eva. We wensen jullie er heel veel plezier mee. En een heel fijn weekend vooral. Hè. Ja, dank je wel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 together and I'm ready Without the slider Natalia, ready for the ride. Gisteren heeft ze opgebiecht dat Bart Peters meegewerkt heeft aan haar album. Wanneer is, is natuurlijk. Dat is, dat is, dat is toch geen bekentenis? Dat is toch gewoon... Ja, okay. Bart Peters heeft ook wel duidelijk gezegd van... Het is wel degelijk het album van Natalia, niet van... Natalia en mij. Ja, Natalia. maar ja, je kan elkaar toch een beetje helpen. Natalia zou dit polootje sowieso wel heel mooi gevonden hebben. Dat, dat zou kunnen. Dat is waar, hè? Ja, zie je wel. Kijk, ja. Waar. Kunnen we winnen van Zweden, lieve mensen? Onze Rode Duivels die spelen hun eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2024 in Duitsland. Vanavond dus Zweden-België met de nieuwe bondscoach Tedesco. Klein pronostieke, Kim. Kunnen we iets winnen? Maar ja, dat... De... Ja, als je een pronostiek doet, hè, dan moet je er iets aan vast. Ah ja, ja, kun jij iets winnen? Oh ja, ja. Wow, pff, um... de polo van Peter. Ja, maar... ja. Dan denk ik dat het 37-10 wordt. Oké, okay, nemen we mee. Over een minuut, dan speel je mee met Punto Punto. Pronostiekje gaat de luisteraar winnen of niet. Ja. Schattig, hè? Ja. Kom, we gaan naar Impermo. Gaan wij nu al tegels kiezen? Jawel. Maar... Onze ruwbouw staat er nog niet eens. Ik kan niet wachten, schat. Ik kan niet wachten. Batibouwacties bij Impermo. Ontdek nu zondag kortingen tot wel 70% in onze 14 toonzalen. Tegels. nog parket. Impermo. Ontdek onze onweerstaanbare condities in onze 16 showrooms of op vak.be. Vak. Niemand begrijpt uw badkamer beter. Vak.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 Ja, maar het ging over dat de mens van Punto Punto... Dat ah ja. ja, maar dat is gewoon omdat ik positief ben. Hè? Dat is een <laughs> beetje een self-fulfilling prophecy. Als je denkt dat het gaat gebeuren, gaat het ook gebeuren. Dus ik hoop het. We gaan naar Brugge, naar Wout van der Stenen. Goedemorgen, Wout. Goedemorgen, ik ben Peter. Goedemorgen. Chauffeur bij de lijn in Brugge vooral. Ja, er zijn problemen bij de lijn vanmorgen, Charlotte. In Limburg bijvoorbeeld is er nog altijd hinder. Een spontane staking, omdat daar iemand in elkaar is geslagen. Een chauffeur. Oh. passagiers. Wout, ooit meegemaakt? Uh, gelukkig zelfs nog niet meegemaakt, maar een paar weken terug in Brugge wel ook meegemaakt. Dus uh, Oei, meer, ver... en meer, meer en meer agressie, jammer genoeg tegen, uh, tegen chauffeurs soms. B ja. Wat doe jij er tegen als, uh, ja, als ze lastig doen? Oh, ik heb er eigenlijk nog nooit geen last mee gehad. Ik probeer het, uh, het wel waar te lachen als ze echt lastig doen. Dus, uh, of te negeren en er zeker niet tegen in te gaan, want dan, uh, dan escaleert het alleen maar. Positief te blijven. Ah, wel, maar als ja, jij niet maar. op jouw bus zit, uh, dan zit jij in een musicalvereniging. Oh, goed. Uh, ja, maar ik sta zelf niet op de planken. Uh, ik sta meestal achter de schermen voor uh, de productie te doen. Uh, ja. en, maar daar is dan oh. weer een vrolijk van te worden. Hè? Ja, en daarnaast ga ik nog lopen. Dus, uh, oh, of, of, wandelen, of wandelen zoals nu wandelen met de hond. Uh. Ik, ik hoor het, ja. ja. Welk merk van uh, hond heb je? Dat mag je welke ras, Peter? Ja, ja. inderdaad. Is het ras tegenwoordig? Oké. Okay. Ja, het is ras. Uh, labrador. Een zwarte ah, labrador. met de L. Je hebt pech, want de L ja. zit er niet in vanmorgen. Zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Eén letter krijg je, vul aan bij drie juiste antwoorden. Wil die exclusieve GoeiemorgenMorgenMok? Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Mensen die nu zitten te kijken of te luisteren, zet hem luid en speel luid mee. Welke W is een dieetplan dat werkt met punten? Bij welke zingen de X gaat de band nooit stuk? Uh, krenk. Welke Y uit Japan is een motomerk en een pianomerk? Yamaha. Welke Z is een doorzichtig glas met een smalle verbinding waarmee je de tijd kan meten? Band lopen. Ja, ja. Hopla, zo speel je Punto Punto. Lekker Kijk, dat snel. is omdat ik dat heb... In de in universe heb je en zei. Ja, hij gaat zeker winnen. Ja. Zie, het komt weer al uit. Hello, universe. The Weight Watchers. Klopt inderdaad plan De Xink was inderdaad de band, gaat daar nooit stuk. Yamaha was ook al juist. Punke, punke. En de zet een doorzichtig glas met die smalle verbinding. Als een zandloper. Goed gespeeld. Geniet van de hond, geniet van de bus, geniet van de musical. En een heel fijne ochtend. Ponto, plato, plato, plato. Speel maandag zelf mee. En win jouw goeiemorgen morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Phil Collins, Dirk van der Velde uit Als die laat nog weten. Ja, met die polo van Peter lachen. dat lijkt een beetje op pesten op het werk. En eh, wel, ja, dat is. Uh, ik pak het even mee. Je vraagt erom. Willems. Kies Willems. Leef slim. Oei, sorry. Ja, ik moet je even opnieuw geven. Dat is, uh, dat is echt, ja, die mensen. mensen van Willems gaan anders kwaad zijn. Gewoon even, sorry. Willems. Kies Willems. Leef slim. op. Ah, ja, maar ik was ook een beetje in stress, want het is niet Weerman Frank, het is niet Weerman Bram, het is niet Weervrouw Jacot, het is Maas. Zeg, maak eens een groot applaus voor Weervrouw Sabine. Op je glijbaan wil ik je oh, ja, Wat verkeerde geluidje. <totstut> wat was dat? Fabien, sorry. Oh, dat is een verkeerde geluidje. Over ja, Wat is dat daar? Uh, Kip uh, Peter heeft echt stress. Ja, Hij heeft een heel moeilijke dag, sorry. <tie> Sorry. Sorry. sorry, sorry, sorry. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Sabine. Het is, Alles in orde. Het is veel, nee, nee, het is veel te lang geleden. Oh. Ja, maar vertel eens. <laughs> wel, uh, wel, ik zie uh, nog een beetje regen over het zuiden van het land. Maar uh, dat uh, trekt al gauw weg richting Duitsland en Frankrijk. Um, maar ja, is alvallen blijft er nog wel in zitten de rest van de dag, eigenlijk, ook in West-Vlaanderen. Dus uh, voor de late voormiddag, in West-Vlaanderen allemaal. Een paar buien, maar de rest van het land ontsnapt ook niet. Dus uh, overal, vooral na de middag, komen er veel en intense buien. Ah, kans op. Ja, kans op een oh. gedonder, donder. Wat korrelhagel. En dan temperaturen tot 14 graden. En uh, veel wind, met ook rukwinden, Peter, tot 65 kilometer per oh. uur. En dan vannacht en morgen blijft het wisselvallig. Uh, blijft het ook stevig waaien. En, uh, en ook morgen die buien, soms intens. Uh, plaatselijk uh, ja, die felle buien met. Uh, Kans op korrelhagel. En uh, temperaturen dan tot 13 graden. En dan voor uh, ja, de rest van de week, dus zondag nog, regen en wind. Uh, maandag buien. Oh, dinsdag... Jongens, ja, jongens, jongens. wel Peter, als je de, het gras wil afrijden, doe het dan dinsdag. Ah, voilà. dinsdag, oké. Okay, ja. cool. Maar die korrelhagel, het is wel alleen korrel, Het is niet van die grote bollen die we moeten verwachten, toch? Hè? ja die, Nee, geen grote bollen. Nee, Kleine okay. bollen. Dat is goed. Dankjewel Sabine. Goeiemorgen, morgen. Oh, voor de provincie Antwerpen. Die horen wij niet meer terug, hè? Ik ga nooit meer willen bij ons. Oh, jongens toch. Oh, sorry. Maar wat je nu? Sorry, lieve luister. Ja, dat is heel technisch. Maar Ik wou een applaus geven, maar er stond een ander geluidje klaar. En nee, ik het had het, het verkeerde knopje gedrukt. Dat, eigenlijk. Lieve mensen, een hart voor de provincie Antwerpen. Dat is volgende week. Hè. We hadden nog één provincie waar ons hart moest voor kloppen. Dat hoor je volgende week, de provincie Antwerpen. En op donderdag zitten we opnieuw live in het aardrijkskundige hart van Antwerpen. De gemeente Zandhoven. Ja. Mooi. Ja, ik ben ik... blij, lekker dicht bij huis. Ik oh. ken ze niet zo goed. Beschrijf de gemeente Zandhoven. Zandhoven, ik kom daar nu niet zo superveel. Maar het is een heel gezellige, ook nog best groene gemeente. En er is een hele grote, mooie schoenenwinkel. Oh. Ja, sorry. Ik ging daar als kind, echt met mijn mama. Daar kwamen ze zo van heinde en ver. Omdat ze daar zo alles hadden. Ook voor uw communie. Of uw... Ja, dat was zo'n ding daar in Zandhoven. Okay. Volgende week donderdag zitten we daar. Kun je weer schoenen gaan kopen. Even stoppen daarna. We zitten daar live met koffiekoeken... Met de hele show. Schema zal er zijn. Je kan nu al beginnen nadenken welke streekrechten je haar moet breiden. Ik weet niet wat er typisch is aan, uh, aan de, de handjes weet ik, van de stad. Antwerpse maar, handjes, ja. Met de provincie zelf. Een van de specialiteiten van de provincie Antwerpen is een topartiste. Ik ben daar zo fan van. En hopelijk jij ook. Ze heeft de zomerheet niet gewonnen. Het had zomaar gekund. En ze heeft heel veel groene kleren. Ja. Die ze dan ook nog zelf maakt. Ja. Het is Pommelien Thijs. Jawel. Zij zal live staan. Volgende week donderdag. Dit is hem. Wat denk jij? Zitten we in Zandhoven met een live concert van Pommelien Thijs. Hij wil erbij zijn, koffiekoeken, uh, blijkbaar ook een schoenwinkel, Kim zal er zijn, schema zal er zijn. Ik heb nog een vraag voor jou, lieve luisteraar. Wat is die aanval op de koepel? Dat vraag ik me al heel de tijd af. Dat zit in een nieuwe reeks bij Ons op 1 Arcadia met de topactrice Lynn van Rooyen. Lynn kan het zelf vertellen, want ze komt zo meteen gezellig mee ontbijten vanaf half acht. Uh, die reeks het gaat over de inwoners van Arcadia. Die krijgen een burgerscore. Bijvoorbeeld als je alcohol drinkt, gaat de score naar beneden. Als je wil sport, gaat die naar boven. Beetje griezelig allemaal. Je... Ja, het zou voor mij geen goed weekend worden. Nee, stel je voor dat we dat ook hebben. Stel je voor dat we dat echt hebben, waar zou jij je punten voor bijtellen en waar zou je punten voor aftrekken? Wat denken jullie? Ik zou punten bijgeven voor positiviteit. Dus iedereen die van je leven en laten leven is. Ja. En ik zou zeker ook punten aftrekken uh, voor polo's met een rits en uh, leder aan. Dat is gemakkelijk. Dat is een gemak... Goed, idee. goed hè Charlotte, ja, wat denk je? Ja, min 10. Jij, <laughs> jij moet neutraal blijven van het nieuws. Dus, uh, ja, ja. Trouwens, Zandhoven, dat is ook nog een ding. De 14 bilkens. Dat is blijkbaar ook een dansing geweest. Ja, dat was daar vroeger. Uh, ja, die hadden zeven dochters. Zeer gekend. Dat hadden ze 14 bilkens. Maar goed, jouw mening over de punten bijtellen of aftrekken in de app van Radio 2. En dan nu. Het belangrijkste nieuws hier van half acht. Goedemorgen, in Limburg is de meerderheid van de buschauffeurs van de lijn niet komen werken. Gisteren was er een spontane staking nadat een chauffeur in elkaar was geslagen door passagiers. Er is ook hinder bij de bussen in de rand rond Brussel en in Leuven. De bonden willen daar al langer, strengere veiligheidsmaatregelen. En eenvoudige zorgtaken zullen binnenkort ook gedaan kunnen worden door iemand met het nieuwe statuut van bekwame helper. Ze kunnen dan bijvoorbeeld insuline of medicatie geven. Dat kan nuttig zijn voor leiders in jeugdbewegingen bijvoorbeeld.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 De patiënten van de MS-kliniek in Melsbroek bij Steenokkerzeel houden volgende week woensdag een protestmars. De patiënten protesteren tegen de jarenlange procedurestrijd van de buurtbewoners tegen de uitbreiding van het MS-centrum. Ze willen laten zien dat de uitbreiding er echt moet komen, vertelt Anne van Damme, woordvoerster van het patiëntenprotest. We willen echt naar buiten komen om aan de bevolking van Meldeluk te tonen van kijk, het gaat niet om directies die beslissen dat er een nieuw gebouw moet komen, het gaat om mensen, deze mensen, We hebben een gezicht en wij hebben die zorg nodig. Dus we willen tonen wie we zijn en we, we willen tonen van in deze situatie zitten we nu en in deze situatie hebben wij nood aan een nieuwe die jullie tegenhouden. Buurbewoners denken dat het centrum te groot zal worden voor het dorp Melsbroek en vrezen verkeersoverlast. Het protest sleept intussen al zo'n 12 jaar aan. Vandaag wisselvallig weer, straks mogelijk wat onweer. We halen zo'n 13 graden. Meer nieuws uit Vlaams Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws. Problemen toch wel een beetje, Mona, vertel eens. Ja, een heel klein beetje, maar richting Brussel kan je in de file staan op de E429 in Halle. Ook op de binnenring rond Brussel verlies je vijf minuten tussen Stroombeek en Grimbergen. In Brussel zelf is nu de Centrumtunnel wel afgesloten. Dat komt door de Europese top en je kan er ook wat in de file staan. Vertragen naar Antwerpen op de A12 in Aartslaar. En in Hasselt is de Kuringersteenweg afgesloten tussen de Lazarijstraat en de Plantenstraat. Er is een omleiding voorzien, want die hinder kan daar wel nog een tijdje aanhouden. Zeg, een vraagje, Mona. Ja? Stel dat jij een burgerscore zou moeten geven aan jezelf. Hoeveel zou je geven, zoals in die reeks Arcadia? <laughs> een, of, een zes. Allee, Mona. Of een zeven? Toch een 8,5. Een jij. Een acht en half. Ja, Dat is wel heel hoog. hè? Die mensen die mogen geen suiker eten, geen uh, wijntjes drinken, geen... Nee, het gaat vooral over, over de manier waarop jij het verkeer brengt bij de mensen in Vlaanderen. Ah ja, maar dan een negen. Ah, Goed zo. <lacht> Oké okay bestaat 25 jaar en tracteert. Krijg per aankoopschijf van 25 euro een kraskaart en win. Mmm, een Italiaanse pasta voor twee, hè? Oh, ik heb een beetje in Italië voor zes. Haast je naar Oké okay en maak kans op duizenden gratis producten en fantastische prijzen. Oké, okay, dat is snel, goedkoop en makkelijk. Voorwaarden op oké.be okay Dankzij Zimo vond ik een met een grote tuin in de provinciestraat. Vind ook jouw ideale huis op zimo.be. Zimo, de Imo-site en app voor slimmeren. Radio 2 Goedemorgen Goedemorgen morgen Ik denk dat Kadabra. het is 7 over half acht, goedemorgen. Het is al... Dankjewel Steve Miller en band. Het is al meer dan een jaar aangekondigd de nieuwe fictiereeks Arcadia. Bij ons op één. Kan je intussen ook gewoon volledig bekijken al op VRT Max. Super handig, Lekker bingewatchen Op die manier heb ja. je natuurlijk al het einde. Dat is wel jammer man. Maar... Radio 2. Goedemorgen morgen. Maar als je daar uh, toch zit, kan je ook gewoon goeiemorgenmorgen even live bekijken. Je hebt ook gekeken naar Arcadia. Ja, maar ik was zo onder de indruk van, van alles en nog wat. Van de decors en van acteerprestaties van Nathalie Broods, van Jean Berrevoets. Het was goed, maar niet in het minst van Lynn van Rooijen. Vertekken. Ja. Zo goed. Het gaat over een maatschappij ergens in de dichte toekomst. Elke inwoner heeft een burgerscore. En als je je best doet, dan krijg je een goede score. Doe je dat niet, dan gaan er punten af. Er staat een familiecentraal waarvan de vader knoeit met de score van zijn dochter. Die dochter heet Lus En die wordt gespeeld door Lynn van Rooyen. Luister en kijk even mee naar een stukje. Het is een gesprek tussen Lus en haar vader Pieter. Toprol van Jean Bervoet. En op een bepaald moment gaat hij ook oorbellen passen en zo. Ja, nou, dat was een heel geniet. mooie scène. Geniet even mee. Klaar, ik wil niet gaan. Plus, het is Alex haar feest. Ze wil zo graag dat wij er allemaal bij zijn. Er hm? gaan allemaal mensen zijn die ik niet ken. Kent mij toch? Ja? Blijf dan gewoon niet met mij. Ik ga met niemand anders praten. Ook goed. Oh, deze zijn mooi. Ja? Kijk, ik zou niet twijfelen hoor. Ja. Kijk, zeg: Lus is hier gewoon. Goedemorgen, Lien van Rooyen. Morgen. Goedemorgen. Ja. Even uh, vragen: wat vind je van mijn polo? Uh, goed. Ja, zie je wel. Ja? Polo is niks mis. Echt? Ja, dacht het wel, ja. Maar wil je graag hebben dat jouw liefde dat draait? Is... Nee, maar dat was de vraag. Ja, heel de ochtend uh, krijg ik van alles te horen over de polen, maar ik dacht, uh, ik vraag het even aan iemand die hier buiten staat. Ah ja, ja. Ik, ik vind het prima. wel, ja, prima hoor ik je net. Goed, ja. Mag ik de microfoon iets dichter houden okay, okay. Op die manier, ja. helemaal goed. Zeg, Leen, um, ja hoe gaat het met je? Goed, dank u wel. Ik ben ja, maar, heel blij dat ik hier zit. Het, het, het, het maffen is, ja, jouw personage lijkt, wat logisch is, fysiek, maar jouw kapsel, dat is helemaal lus. Ja. Was dat bewust? Uh, wat, mijn haar is ondertussen een beetje langer dan Lus, En mijn gedrag is ook net iets anders dan Lus. Ja, dat wel. Hè? De kledingstijl ook wel. Ja, ja. Ja, nu, uh, Arcadia, waarom heeft jouw vader in de serie met, met punten geknoeid? Uh, Lus zit op het spectrum, op het autisme spectrum. En uh, naar de normen en regels en wetten van Arcadia zou zij eigenlijk haar scoren niet zelf... Uh, hoog kunnen houden. Dus hmm. hij dacht, oké, okay, ik moet helpen, want anders zijn we lus kwijt en wordt ze verbannen naar buiten. Dus om dat tegen te gaan, heeft hij eigenlijk met het algoritme geknoeid. Ja, je ziet dat ook in de trailer. Dat is een kleine spoiler. Uh, het loopt natuurlijk fout. Ja. Het was heel mooi om te zien. Het gaat echt over heel veel liefde, hè. Ja, ja, ja, je hebt zo wel een heel, een heel cool uh, setting, zo, de maatschappij is heel cool en afstandelijk, maar die familiebanden zijn zo warm. Heel warm, ja. ja, absoluut. We hebben het ook even gevraagd aan onze Radio 2-luisteraars, waarvoor dat zij punten zouden aftrekken of net bijtellen. Mm -hmm. En Patrick Boeks die zegt, ik zou aftrekken als mensen geen goeiemorgen zeggen. Ja, Dat vind ik een goed idee, ah, ja. <laughs> absoluut. Een hele lieve van Hugo Kuipers uit, uh, ja, uit Limburg, goeiemorgen Hugo. Goedemorgen, Peter. Waar zou jij punten voor geven? Ja, zo uh, steeds naar Radio 2-lijst, vanaf s morgens. Ik dat vind ik, uh, vind ik een hele mooie, heel subtiel. Ja, maar ja. Hugo, als je in zo'n maatschappij zou leven, ik weet niet of je Arcadia gezien hebt, stel je voor dat je in zo'n maatschappij ja. leeft, waar je punten ja. krijgt, hoe zou je daarbij voelen? Niet goed. Niet goed. Sorry. Nee, hè? <laughs> Punt geven aan iemand, nee. Nee, hè? Zeg... Nee, niet goed. Lin, als jij baas zou zijn van Arcadia, wat zou jij doen? Het puntensysteem afschaffen. Ja, ja, ja om te beginnen. Ja, hoeveel, punten, hoeveel punten zou je zelf geven in het echte leven? Goh, op hun systeem gebaseerd. Of um, naar mijn eigen normen? Naar je eigen eh. normen? Oh, naar mijn eigen normen denk ik negen. Zeker weten. Dan denk ik content, ik doe wat ik graag doe. En ik, ja, Toch nee? Vriendelijk en lief, ja. En naar de normen van Arcadia? Naar na, na de normen van Arcadia, dan lig ik buiten, denk ik. Ja, te eigenwijs. Ja, maar zou je punten bij verliezen? Ik? Ja. Oh, bij van alles en nog wat. ook Inderdaad, lekker mijn eigen zin doen. Als ik iets niet mag doen, dan krijg ik daar net heel veel zin in. Dus dat, dat is, zou hè? voor mij ook niet echt een systeem zijn, denk ik. ja het is, bijzonder, het is bijzonder streng allemaal. Hè. Um, school, heb jij ooit met punten geprutst op school? Geprutst? Nee. Nee? Als ik gebuist was, was ik gebuist. En dan, als het goed was, was het goed. En nooit nee. gespiekt en dat soort dingen? Gespeak? Ah, Misschien zo wel van die kleine briefjes in mijn pennenzak verstopt. Dat misschien wel. Kijk toch. Ja, ja. ja dat misschien wel. Maar dat waren dan zo fysica-formules of zo. Ik kon dat echt niet onthouden. Dat vond ik verschrikkelijk. En handtekeningen vervalst bij de rapporten? Uh, nee, niet bij rapporten, wel een keer een toets. Maar niet omdat mijn moeder die niet mocht zien, maar gewoon omdat ik anders onder mijn vijs ging krijgen van die leerkrachten. Ah, Daar onbeleid. heb ik nu ook geen goed Omdat je het vergeten was. Ja, voilà. ja. Uh, Zometeen moet je ons even vertellen wat het met die koepel is. Met die koepel? Ja, die koepel. Dat is uh, een ding wat ik me al heel tijd afvraag. Ik heb nu al bijna alles gezien, ik weet het nog niet. Let me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 Got to keep my girl around, and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. And we can't wait. 14 voor 8, de Hero van Family of the Year. Bij ons op bezoek Lynn van Rooien speelt lust in de nieuwe reeks Arcadia Op 1. Nu zondag wil ik nog even iets vragen. Goedemorgen, morgen. Over de koepel. Ja, de aanval op de koepel dat komt voortdurend terug in die reeks. Ja. Wat, wat, wat is de koepel en wat is daar dan gebeurd? Lynn? Wat dat daar precies gebeurd is, weet niemand. Maar er zijn veel slachtoffers gevallen. Uh, maar ik, uh, naar hoe dat ik me herinner dat was, is de koepel het overschouwend orgaan. Zeg maar. Daaronder heb je het vizier. En ja. dan daaronder heb je de regulatoren en de, de, degenen die de macht uitoefenen en die controleren dat de burgers zich aan de regels houden. Zeg maar. En de koepel die uh, een soort Big Brother-achtig verhaal. Ik denk ja. dat er een koe gepleegd is op de koepel. Okay. Dat men, het en... klinkt allemaal heel... Zot. En, en gewoon niet echt, maar we waren het daarnet even aan het vergelijken met corona. Uh, Zover ver af zo vast, was het he? niet, hè? He? Nee, nee, nee, nee. Dat je niet kon gaan of je moest je u, u laten scannen of... Ja, toch? We zaten eigenlijk al in een puntensysteem. Een soort van. Weet je wel. En ja. als het niet door de overheid was, begonnen we elkaar punten te geven. En we gingen daar vrij snel in mee, hè, he, allemaal. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, het ding is ook dat je, um, ook in de reeks zie dat, familie die gaat elkaar ook gewoon verraden. Ja. Ja. Heel bizar allemaal. We kregen nog een reactie binnen van, uh, van Carina. Goedemorgen, Carina Verdonka-Buggenhout. Uh, Burgerhout, sorry. Uh, uh. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, goedemorgen. Goedemorgen, Carina. Je wou nog even reageren op, uh, op het verhaal van de burgerscore? Ja, maar ja, ik, ik was echt aan het, aan het luisteren. Ik, ik moet Arcadia nog zien, want ik heb het opgenomen, maar nog geen tijdje gehad. je mm -hmm. kleinkinderen, haha. Uh, maar um, ja, ik, ik, mijn spontane reactie was van, ja, maar wij leven in een maatschappij waar mensen punten krijgen, namelijk mensen met een beperking. Maar als je een beperking hebt, dan krijg je, heb je recht op bepaalde uh, zorg, mm -hmm. uh, financieel of praktisch. Hè, bijvoorbeeld ja. recht op een rolstoel, recht op een parkeerkaart. Ja. Maar dan moet je regelmatig op controle. Ja, oké. Wel, dat is soms ook wel nodig, ja. uh -huh. Maar dan worden soms ook mensen afgenomen. Ja. En, eigenlijk is je situatie niet veranderd over die van je kind, uh -huh. maar er wordt toch een punt afgenomen. Dat kan soms heel verre gevolgen hebben. Uh -huh. Mensen die hun afvalzorg kwijt geraken, financiële gevolgen. Mensen die plotseling geen parkeerkaartje meer krijgen. dan los het maar op. Je kind heeft nog altijd diezelfde beperking. Ja, en dat is... dat is soms Heel moeilijk. Klopt, ja, als, als we rond ons kijken zijn er intussen al, al heel veel dingen die met punten al werken. Dankjewel, je Carina. Ja, op school is het eigenlijk ook zo. Mm -hmm. Kijk, ook gewoon, uh, dat is geen burgerscore, maar wel punten. Ja, dat is waar. En dan kijken we ook van uh, hoeveel heeft hij in, hoeveel heeft hij in gehaald. Bizar allemaal. Maar goed, zou je in zo'n maatschappij, denk je, kunnen leven? Ik nee. nee hoe zou je overleven? Uh, hoe zou ik overleven door naar buiten te gaan, denk ik. En uh, een beetje wildlife op te zoeken. Ik denk dat dat de enige optie is. Rebels zijn. Ja. Het leuke is... Hij gaat mee, hè, Kim. Ik ja. ga mee. <laughs> Kijk, we zijn al met Nee, mag je bellen. <laughs> zijn die grote gebouwen die we zien in de reeks, zijn dat allemaal decors of is dat een computer gedaan? Vroeg me echt af. Die gebouwen bestaan, uh, maar die zijn wel bijgewerkt. Hmm. Die zijn groter gemaakt, imposanter gemaakt. Daar is met CGI fermwerk op geleverd. CGI? Dat is wel knap gedaan. CGI. Wat is CGI? Uh, Computermanipulatie. Oké, okay. ja, maar ik kende niet. Het was een eer... Ah ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Okay. Okay, de afkorting weet ik ook niet zo goed. Soorten uh, vergen verder gevorderde foto's. Ja, ja, Ja, dat ja. ja. Zeg, in de reeks is het ook zo een mix van Belgen en, en Nederlanders. Ja. Heb je jouw uitspraak moeten aanpassen? Nee, dat vond ik heel tof. Uh, ook vanuit, vanuit Lus. Die heeft zoiets van: ja, ja. Ik praat maar allemaal Nederlands en Vlaams door elkaar. Ik praat toch gewoon wat ik praat. Ja. Ja. <laughs> Doe maar. Ja, dat vond ik echt top. Want ja, bijvoorbeeld Shijn, die, die zijn spraak is, is vaak met je en jou. Ja, en proberen hè? Ja. heel netjes, maar is ook samen met een Nederlandse ah, ja. spraakvrouw, uh, spraakvrouw een spraakvrouw. Ga goed, morgen ja. Geen probleem. <laughs> maar dus dat, ja, bij hen merk je dat wel, maar bij Lus totaal niet. Ja, nee. die denkt ik pas mij niet aan en nee, dat past natuurlijk ook bij haar karakter. Ja. Jouw personage op het uh, autisme op het spectrum zeg je ja. autisme. Uh, hoe heb je daarop voorbereid? Ik ben met ouders gaan praten die kinderen hebben die op het spectrum zitten. Mm -hmm. Omdat ik dacht, zij kunnen dat net van, van op iets meer afstand bekijken en, en daar andere woorden aan geven, dan iemand die zelf op het spectrum zou zitten, dat zou doen. Oké. Okay. Um, maar daaruit bleek eigenlijk dat, dat elke persoon die op dat spectrum zit, net als één iedere persoon zo individuele kenmerken mm. heeft van dat spectrum, dat ik, dat ik kon kiezen, eigenlijk. Je kan geen algemene mening doen. Dat wel, dat niet. Ja. Dat wel, ja. dat, wel okay. dat niet. Ah, ja. dat is ook tof. Misschien kunnen we dat erin steken. Ik die scène met die ooringen, bijvoorbeeld, ja. is uit het leven gegrepen. Zeer hè? geloofwaardig. Ja ja, ja. ja, ja, dat was ja, ja. Best, uh, Ook Klopt. bij het afscheid, hè. Uh, ja, ik mag natuurlijk nog niet te veel zeggen. Nee. Ja, pas maar ja, wel de eerste aflevering ja, mag je wel. Je vrienden, juist, Dat mag he? ik zeggen. Waar iedereen zeer emotioneel reageert. En jij op een heel, ja, ja dat vond ik eigenlijk heel, heel mooi neergezet. Op een heel aparte manier en, en veel apathischer reageert. Hè? Ja, ja. ja zo'n onbevangenheid dat die zo. Naïviteit. Die, die... zij is totaal niet bezig, met ik ga je nooit meer zien. Die nee. oh, Klopt. Misschien is haar wel mooi. Ja, ja ik zij vond haar ja. een heel mooie scène. Ze kijkt vooral op een heel positieve manier naar de wereld. Dat zouden mensen meer moeten doen. Je doet zoveel rollen, doet het fantastisch ook, Lien van rooien. Ik denk altijd van, wanneer ga je naar Hollywood? Uh, ik weet het niet. Ik ambieer dat ook niet direct. Heb je geen internationale ambitie? Jawel, maar niet Hollywood. Ik zou okay. liever naar Frankrijk gaan of naar Engeland. Of zo. En Zijn daar plannen van? Uh, ik... ik ja, ik heb dan een agent en ik ben daar castings aan doen en zo en ik werk aan mijn Frans en ik ben ja. Was oh, ça va français. Oui. Oui, ça oui, oui. oui, so. <laughs> va Préparé. Ja. Maar welke rol zou je willen spelen dan? <laughs> <laughs> <laughs> ah, ja, oui oui. Ah, oh, oui, ça. Croissant. Chouette, chouette. Ja, wie zou je graag spelen dan in Frankrijk of in Engeland? Nee, wie? Jean Renaud. Ik ken hem niet, maar hij is al geld. Ja, ja. als je hem ja, zoekt, kende die wel. Jarno, kan hem even ja. googlen zien. Blijf ja. even zitten. Radio 2 Goedemorgen Morgen Peter en Kim Het zou fijn zijn Als jij eens ziet dat ik probeer Hoe jij naar mij kijkt Ik doe het vast wel weer verkeerd En soms lijkt het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 Wat wil je van mij, Meteor en Henneme? Bij ons nog altijd Lynn van Rooien over Arcadia. Heel kort antwoorden: komt er een tweede reeks van Arcadia, Lynn? Ja. Allright. Ah. Alweer een kleine primeur erbij, zie je. Tweede reeks van Arcadia. Komt er ook een derde reeks? Dat weet ik niet. Maar een tweede reeks. Bij deze bevestigd. Dankjewel, VRT. Ik hoop dat dat mocht. Ja, ja. friends to tell me if they knew where you were They said they thought that you were You said you were living in France. A watchman saw you climb into someone else's car and drive off laughing in the night. You're you tell me, Not your Z, Fischer Z, wat je maar wil hoort, Maakt allemaal niet uit, als een topzang, so lang. Zondagavond televisie en morgenavond de grote finale. Welkom bij de greatest dancer van Vlaanderen. Straffe danstalenten slaagden er in het publiek te overtuigen.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 Campagne met de steun van Vlaanderen. Bij welke toprenner kruipt onze Anderijmen in bed? Dat hoor je nog voor 9 uur. Kleine, kleine, kleine stoppen. Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2. Het is 8 uur VRT Nieuws. Krijg je van Charlotte Kroon. Goedemorgen. Het busvervoer van de lijn is op heel wat plaatsen verstoord. De vakbonden eisen meer veiligheid voor de chauffeurs. En de staking bij het distributiecentrum van de Leize in Zelik is afgelopen. In Limburg zal het busverkeer van de lijn nog de hele dag zwaar verstoord zijn. De meerderheid van de chauffeurs is vanochtend niet komen werken. Ze houden een spontane staking, nadat een buschauffeur eergisteren in elkaar is geslagen door passagiers. En zeker 60% van de ritten is daar nu geschrapt. De directie van de lijn erkent dat de situatie erg is en heeft plannen om de veiligheid van de chauffeurs en personeel te verbeteren, zegt woordvoerder Frederik Witok. Wij gaan proberen om zoveel mogelijk te doen aan de veiligheid van chauffeurs en controleurs via afsluitbare cabines, via bewustmakingscampagnes, via preventiecampagnes, ook bij onze mensen zelf. En al die zaken gaan over heel Vlaanderen uitgerold worden, omdat de problematiek zich overal stelt, helaas. Ook in Leuven en in de rand rond Brussel rijden er vandaag minder bussen van de lijn. De vakbonden daar eisen dat de directie meer doet voor de veiligheid van de chauffeurs. De staking bij het distributiecentrum van de Leize in Zelk is afgelopen. De directie heeft beloofd om te overleggen met de vakbonden over een mogelijke verhuizing van dat depot. Gisteren nog werd het geblokkeerd en daardoor kon er geen verse voeding meer geleverd worden aan de supermarkten. Intussen zijn nog altijd heel wat de Leize winkels dicht. Zij willen niet uitgebaat worden door zelfs maar daar moeten ze niet voor vrezen, zegt Danny van Assen van Unizo. Alle mogelijke loon- en arbeidsvoorwaarden die die mensen op dit moment hebben... die moeten gerespecteerd worden. Dus zolang dat de cao's blijven duren waaronder zij nu vallen gaat die ook moeten toegepast worden en de meeste cao's, zeker die voor lonen en arbeidsvoorwaarden, die zijn van onbepaalde duur dus in C gaat er voor hen weinig of niets wijzigen Eenvoudige zorgtaken zullen binnenkort ook gedaan kunnen worden door iemand met het statuut van bekwame helper Het gaat dan bijvoorbeeld over insuline of medicatie geven of de bloedsuikerwaarde meten. De federale regering keurt dit vandaag goed Vooral in het onderwijs en het jeugdwerk zijn die bekwame helpers belangrijk, zegt federaal minister van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 Die zorgt voor dat medicament of die insuline die moet toegediend worden. De behandelende dokter of verpleegkundige moet wel altijd toestemming geven aan die helper. Als je met winterbanden rijdt, dan kan je die nu beter vervangen door zomerbanden. De temperaturen gaan binnenkort stijgen en dan is het veiliger om met zomerbanden te rijden, zegt Philippe Rieland van Mobiliteitsfederatie Traxio. Op droogweg bij een temperatuur van 30 graden, en dan gaat je winterband vijf meter langer nodig hebben dan een zomerband om tot stilstand te komen. Dus dat is toch wel belangrijk. Dus het is wel van belang om nu al je afspraak te boeken in de bandencentrale, want het gaat daar druk komen in de komende weken. En dan ben je toch zeker dat je tijdig die winterbanden kan laten vervangen door zomerbanden.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 Vandaag krijgen we wisselvallig weer met zo'n 13 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel hoor je binnen een half uur of vind je de app van Vierteen Nieuws. De problemen op een vrijde hoogte Niet zo heel veel. Korte files. Richting Brussel 10 minuten bij vanaf Peuty. En ook 10 minuten op de E429 in Halle. Op de binnenring rond Brussel verlies je wel een kwartier tussen Strombeek en Vilvoorde. In Brussel zelf blijft de rijcentrumtunnel afgesloten. Dat komt door de Europese top. Je staat er ook in de file. Richting Antwerpen goed uitkijken op de A12 in Antwerpen-Noord. Dat komt door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Ook op de A12 vanuit Brussel een kwartier bijrekenen in Aartselaar En grote hinderen in Hassel. Daar is de Keuringer Steenweg afgesloten tussen de Lazarijstraat en de Plantenstraat. Er is wel een omleiding voorzien, want de hinder kan nog een tijdje aanhouden. Volgende week zaterdag gaan we met heel Radio 2 feesten tijdens het Joe Backfeestje in het Sportpaleis. Back to the 80s, 90s en Nillies. Maar wij hebben er nu al zin in. Radio 2 80, 90 en Nillies weekend. De beste muziek uit de jaren 80 tot de Nillies. Ciao! Radio 2, 80, 90 en Nilly's Weekend. Wat is een DJ? Deze namiddag bij Radio 2. Tegels, nachtiersteen, parket, impermo. Jouw Goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen, morgen. Tuurlijk wel, met nog altijd Lin van Rooijen, actrice bij ons met een hele goed gedacht. WRT, Radio 2. Oeh. komt hier hoor, komt hier hoor, komt hier hoor. Wie komt er? Hallo, ik ben Koen Krukken nee. en nee. ik is Michael Jackson. Goedemorgen. Jackson. Hey, hey, hey! Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. 10 over acht, vandaag 24 maart. Er is wat kritiek geweest op de kledingkeuze van morgen. Het is over, precies. Hè? Ja, okay? ik vind dat we er ons nu wel mogen overzetten. Ja, ja oké, okay, goed. Ja. Is goed nog geweest. Mag ik deze polo maandag ook even aan doen? Nee. Dat is er dan ook weer over. Het is de dag dat je hoort op Radio 2 dat de bussen staken in Limburg... en blijkbaar intussen ook in Vlaamse Brabant. Vlaamse Brabant, ja. Drie rond oh. Leuven en uh, ja, Brussel. Niet goed bezig. Het weer is wat het is. Het is maart en er zijn wolken. en Het gaat dit weekend gewoon ook niet zo heel goed worden. Maar belangrijker, dit weekend begint het zomeruur. Dus je klok een uur vooruitzetten. Dat is een uur minder lang slapen natuurlijk. Van zaterdag op zondag. Nou, dat is wat het is. Want we hebben ook nog wel één provincie over waar ons hart ook voor klopt... Daar hoor je volgende week alles over en dat is de provincie Antwerpen. Uh, we zitten donderdag opnieuw live in het aardrijkskundige hart van Antwerpen. Mm. En dat is uh, Zandhoven gebleken. Uh, ja, en er komt ook een heerlijke artiesten en dat is Pommelin Thijs. Zalig hè. Tel af. Vanmorgen ook een topper. We hebben actrice Lien van Rooijen van Arcadia. Heb jij iets met het zomeruur, Lynn? Ja, ik wou zeggen, oh, tof, dan is het langer klaar. Ja, goed ja, zo. Veel, ja. Hebben, dat ah. wel, ja, meer licht. Die positiviteit. Kom er komen nog een paar reacties binnen uh, op Arcadia trouwens. Arno zegt, ik vind dat Lindy die rol supergoed speelt. We hebben zelf een dochter met ASS. En het is heel herkenbaar voor ons. Dus uh, ja, ze kijken al uit naar de volgende afleveringen. En hij denkt dat jij ook heel sympathiek bent. Ik kan dat bevestigen? Ik denk dat ook. Ja. Ja. En Viviane Lonneux die zegt, ik vind het redelijk deprimerend. En ik ga niet meer kijken, want mijn avond werd... Een beetje kil en niet zo aangenaam. Ja, het is ook. Ja, ja. Het kruipt ook in je kop. Hè. Ja, dat Heb je dat waar. nog binnengekregen, zo'n reactie? Ja, ja, ja. ja. De, de, het, is, het is heel verdeeld, de reacties. Maar ik vind dat wel goed. Er, er ontstaat gesprek daardoor. Hè. Ja, het doet je nadenken. zijn ja, ja, allemaal ja. mee bezig. Maar bevestig dat net. Er komt een tweede reeks. <laughs> ja. Mocht je dat zeggen? Ik weet het niet, ik heb het niet gevraagd. Heel <laughs> belangrijk. Goed, je bent een zeer populaire actrice, maar hier mag je ook even uh, onpopulair zijn. Een duidelijke mening. De radio's gaan luider, want dit is. Mijn gedacht, mijn gedacht. Jongens, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar, ja, maar zeg, is dat echt wel uw gedacht. Het gaat toevallig of niet alweer over eten. Uh, Lin van Rooyen, wat is jouw gedacht vanmorgen? Mijn gedachte is dat je het korstje van het brood mocht opeten terwijl je nog in de winkel loopt. Dus het bovenste schelken. Ja. Dat je dat mag opeten. En wie vindt er dat dat niet mag? Dat weet ik niet. Ik vind alleen dat ik dat wel mag. Allee, ik vind echt... dat dat wel mag. Niet maar, ik alleen, maar gaat, iedereen. Gaat het verder dan het korstje van het brood? Of ben je ook zo iemand die... Ze zien met... hoeveel honger dat ik heb. Ja. Dat ik nog een schelk pak. <laughs> <laughs> maar ik ga er geen koeken open doen of zo. Dat vind ik niet... Maar bijvoorbeeld, als je nu zegt, ik loop met een hongerig... Zeurderige peuten rond en ik geef die een koek, dat die even stil zijn en je nee. rekent dat gewoon af aan de kassa, ja, dan denk ik, wat, ja. gaat er, wat primeert er? Dat dat kind even rustig is of, ik, of dat je nee. iedereen embatteert in de winkel? Ik, uh, Nee, zo, dat, dat vind ik dan net wat te ver gaan. Ik, ja? koeken laten opeten, ja, denk ik van, dat moet je dan toch even leren. Maar dat je zo zegt, hier pak mijn rijstwafel en ze is stil. Nee? Maar je moet die nog betalen, hè? die is nog niet van jou. Hè? Nee, die nou, weet iets ik? wat niet van jou is. Ja, maar ik ga betalen. Je hebt wel de intentie om... Op... Ja, ja, tuurlijk. Ik ga, ik ga dan die verpakking niet wegmoffelen of zo. Dat is ook niet... Nee, dat zou stelen zijn. Hè? Ja, voilà. Dat doen we ja. niet. mensen bij Arcadia. De mensen ja. ja, is... mens die het niet weten natuurlijk... Ik heb uh, nog altijd een, een supermarktmonopolie in Capellen. Uh... Ja, ja, ja. Ja, ja, in Capellen wel, ja. Hoe ver gaan ze dan? Ja, daar, daar gebeuren wel de zotste dingen. Hè. Je hebt oké, okay, zo'n keer een druifje proeven. Maar dat wordt dan zo'n tros. En, en de kersenpitjes die in heel de winkel... Maar ja, nee, maar dat is ook gewogen. Bedoel. Dat is nog iets anders. Ik ja, dan doe moet een ik verpakking hou. open waar ik er eentje haal En ik ontken ook niet dat ik die verpakking ga... Allee. Klinkt <lacht> die ook gewoon op de band. En ik zeg, ja sorry, deel dee. aan ja, ja, het is iets anders. Hè. Ja. En dat korstje dat vind ik ook ja, zo'n klein maar korstje. Ik, maar je hebt ooit verteld, uh, rauw gehakt. Ah, wel. Ge Wat? Die deden de verpakking over open en, en rauw maar gehakt. Eh. En ook wel zo'n beetje tristige verhalen. Zo'n mensen die echt alcoholverslaafd zijn. En tijdens, ah, ja. tijdens hun boodschappen echt aan, aan de whisky beginnen. En, Oeh, en oh, van die kleine flesjes oh, oh, oh, oh. helemaal uitdrinken uh, tijdens hun, hun boodschappentocht, maar ja, op het einde dat dat ook wel niet betalen, dat is nu wel een oh. ander ding. Maar ja, ja, dat gebeurt echt Amai. elke dag. Dit soort verhalen. Ja, je er... Leuk, ze. je kan er eigenlijk een reeks op zich van draaien. Wij zeggen dat altijd van de supermarkt. Daar zijn zoveel toffe verhalen. Ja, ja, ja ik kan me voorstellen. Als je denkt, ik voel het ook. Ik ken ook zo'n verhalen. Deel ze zeker even in de app van Radio 2. Of misschien heb je wel een, een oplossing voor het feit dat je kinderen dan... Ja. Ja, misschien een soort aparte bak zetten met, met losse koekjes. Kan ook natuurlijk. Dat kan ook. De proevertjes. Dus jouw gedag van morgen, Lynn? Het korstje van brood opeten terwijl je nog in de winkel bent. Steeds opnieuw dezelfde vraag. Hoe komt het?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 veel te hard Ik wil meegaan met je Ver weg hier vandaan Wil ik geloof Ik En dan komen ze bazaar, ze komen live spelen. Onder andere deze song, Geef mij alles. 18 overdag bij ons dan altijd Lin van Rooyen, actrice van Arcadia, zondagavond ook te zien bij ons op één of op VRT Max natuurlijk. Met vooral een heel duidelijk gedacht. Maar nog even, we waren net bezig over jouw kinderen. En ik vroeg zo van, ja, willen die later worden? Ze weten het nog niet. Maar jij had wel een heel duidelijk idee wat jij wil worden. <lacht> ja, ik wil verver worden. Verver. Ja, ik had dat verver. gezien bij ons thuis. Er kwam iemand ramen en de deuren en de luiken schilderen en ik dacht, wauw, dat is zo satisfying om naar te kijken. Ik wil dat ook doen. Ik denk ja. dat ook, ja. En ja. En uh, verf je af en toe nog thuis? Ja, ja, ja, ja zo meubeltjes opschuren dan en dan lakken en dan verven en dan... Ja. Ja, ja, ja, ja, ik vind dat wel tof. Creatieve vrouwen, dat alleen. Zeg maar nog even over jouw gedacht, het ja. kost je. Van het brood. Ja. mag je al opeten in de supermarkt. Er komen wel een pak reacties binnen daarop. Ja. ja, Karin die zegt. de achtergebleven korstjes in de broodsnijmachine. dat is een guilty pleasure. Ja, je hebt daar zelfs boekjes over geschreven. Eigenlijk is het een klein geneske. Een klein geneske, ja. ja. Dat is het zo. Heerlijk. Ja, voor veel mensen. En uh, Isabel van Houten die zegt dan weer. Ja, als je een kleintje bij hebt dat lastig is van de honger. zeg dan moet dat zeker kunnen. Dus die heeft voilà. waarschijnlijk al zo met kinderen op de grond in de supermarkt gestaan. Ja, maar wacht. Flesje water, sandwich, droog koekje. dat is een volledige pech. Ja, dat is al een hele. Gaan, maar misschien is doen. dat uh, uh, opties. Niet alles, maar Ai. opties. Ja, is, maar iets. <laughs> is alles, merk ik. Anne-Katrien Poel was uit Oudenaar, is een kleine crimineel. Heeft ooit met haar papa een hele tros druiven opgegeten, nog voor we aan de kassa waren. Allee. We waren hem vergeten te wegen. Vergeten, vergeten, ja. Ze ja, ja, ja. zijn dan wel een tweede tros gaan halen hebben die twee keer betaald. Dat is wel, ah, wel... sympathiek. Dan, dan is het rechtgezet. Er was ook nog Davy de Bruin die zegt... Ik ben al 16 jaar winkeldetectieve en je wilt het niet weten. Ik dat het is wel ook weten. zo. Nee, Nee, het is echt... Ja? ja dat, is, dat is dagelijkse kosten, ja. ja, want jullie hebben ook camera's. Jullie kunnen alles zien. Uh, daar zien wij veel grappige dingen We gaan zo meteen even bellen met Davy om te horen wat hij allemaal gezien heeft. Ja. Ze ja. hebben alles gelezen, alles gezien.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 Riding down. Simply Red danst lekker weg met zo'n polo aan. Dat is echt uh, fairground. Oh. Jullie zijn je wilt het, hè? Nee, jullie zijn ja, erover begonnen. Maar zit u borst niet over. tussen? Dat zo soms. We Wat zit er tussen mijn die Ik heb geen borsthaar. Ah, goede vraag. Heb ik snap het net als een. Blijf aan mijn lijf. Wat is dat toch allemaal? Nee, jongens. Goedemorgen. we wijken af, we wijken af. We zijn met ernstige dingen bezig bij morgen. Lin van Rooij bij ons topactrice die te zien is bij Arcadia, zondagavond op 1 en op VRT Max. Heel veel mensen die uh, iets vinden van jouw gedacht. Het gedacht was... Het korstje van het brood opeten als je nog in de winkel zit. Heel veel mensen die gewoon veel dingen pikken en dan opeten. Ik kom een paar reacties binnen nog. Ben Seger zegt, ik heb een tip. Onder de broodmachine zit een, een lade. En daar zitten heel veel korstjes in van andere mensen. Dus vroeger ging ik met een klein meisje naar de winkel... ...die de gewoonte had om die lade leeg te halen. Uh, daar ga je dus heel veel korstjes... zal ik. Zou dat nu de Ben Segers? Ja, ik vraag het mij ook. Nee, ik een keer een bericht sturen. Hij is, hij is van leden. Nee, nee, het is ah, niet... Nee, dus dat zal niet de grote acteur Ben Halle van der Broek had ook nog eentje. Als ik een stokbrood koop in de supermarkt... ...en mijn zoontje is mee... ...dan kom ik steeds met een half stokbrood aan de kant. Ah, ja. Kijk, ja. Maar je moet toch een heel betalen. Ja, sowieso. Ah, ja, maar dan, dan, als het betaald wordt, denk ik, ah, ja, ah, ja, is het ja, probleem niet. Ja. Ja. Maar stel met... nu, je komt aan de kassa en je bankkaart werkt niet. Hm. En je kan het niet Ah ja, sorry, Allee, dan moet ik je dus een half stok brood teruggeven. Maar ja, dan komt het toch nog terug voor de rest. Hè? Ja, dat is, waar, dat is waar. Er zijn altijd oplossingen. Er zijn altijd oplossingen voor die dingen. We hadden nog Davy, de winkeldetective uit Zottichem. Die zei van, je wil het niet weten, we willen het wel weten. Al 16 jaar doet hij dat. Davy, goeiemorgen. Goeiemorgen allemaal. Goedemorgen, Wat heb je al allemaal gezien in winkels? Vertel. Uh, heb je een uurtje of vier? We well, uh, beginnen met de beste uh, verhalen. <laughs> uh, de, de verhalen van een biefstuk die je onder een muts op het hoofd ligt en begint te bloeden plots. Oh, nee. Allee! Allee! <laughs> laptops, laptops die tussen de benen verdwijnen, dat klopt. Een vrouw, oh, die, binnenkomt, niet, een vrouw die binnenkomt, niet zwanger, en buitenkomt wel zwanger, dat blijkt dan een computer te zijn, Dat dus is je een baby. Uh, alles klopt wat er gezegd wordt. Allee. Wat zijn de topproducten, Davy? Uh, momenteel uh, sterke drank, uh, vlees, uh, speelgoed. Uh, oh ja. De niet noodzakelijke dingen vooral ook. Niet alleen de voedingswaren, maar ook hm. dingen die mensen eigenlijk niet nodig hebben. Ach, en ben je dan iemand die dan heel de dag rondloopt in zo'n winkel? Of? Hoe gaat dat dan? Wel, ja, ik sta nu klaar in, uh, ergens in Oost-Vlaanderen om te starten. Um, en ik doe inderdaad. Ja, ik uh, uur niet uh, Nee. Um, en ik loop de ganse dag in burger rond tussen de klanten. Wat heb je me afgevraagd? Wie doet de boodschappen thuis bij jou? Uh, ik. Oh, <laughs> maar maar niet, niet, niet met een zelfscanner, want ik, ik, uh, ik ben altijd bang dat ik zelf iets vergeet. Dan, uh. oh, wel, ik bedoeling. was dat net aan het vertellen, alleen dat ik dat ergens anders ook altijd heb. Als ik dat zelf doe, stel nu dat je echt iets vergeten bent, dan gaan die mensen toch denken ja, ja, vergeten. Zal, Zal wel. wel. Ja. Ja, ja, ja. Davy. Ik wil dat uh, niet meemaken. Ik, snap ik. ik. Ik wens jou een soort van prettige uh, dag vandaag, <laughs> werkdag, hoe zeg je? Uh, niet, uh, en, Prettige, prettige vangst. Uh. goede vangst. Dank je wel voor, uh, voor je mooie verhalen. Bon, lieve Rooij, een zondagavond ben je weer te zien uh, op Arcadia. De ja. een tweede reeks is intussen ook bevestigd. Maar op 14 Max gaan je ze allemaal bekijken. En ons hart klopt deze week nog even voor West-Vlaanderen. Onze heerlijke Jarno heeft een ode gemaakt voor jouw regio, West-Vlaamingen. Kijk nu even naar de app van Radio 2 of bij ons op 1. Hij staat klaar en hij gaat... Jouw provincie bezingen. Je kan hem horen en zien. Jarno, het is aan u. Zeg Jarno, zeg eens aan me. Dit is voor het leven, voor altijd. Die G en H verspreken tot mijn rood. Spij. We hebben zoveel meer te bieden, dan een spraakgebrek cliché. We worden altijd ondertiteld in de series op tv. Het Venetië van hier, ga naar Brugge met plezier. Met de gokkaar aan de zee, ga naar kroketten mee. De beste plek voor jouw congé is in west vlaanderen Betten gaan in Ibera, Nog elke dag langs post In Kortrijk guldensporen slag Geschiedenis is groot Ik kan plots dat land Of tellen waarden gaan Dat heb ik Als kind Zo vaak gedaan en donker Flipkouwliek Zitten samen aan ons bier Brugse zo tof, Je de mer best vleed De meer te ver maar in beslanten. Niels op jouw tv of kijk naar eigen kreeg veel meer dan parking dus ik weet dat jullie vinden dat we enkel boeren zijn. Dat is het over over over over. over. You noden voor West-Vlaanderen zo meteen te zien en te horen bij Radio 2 op de website. En nu het belangrijkste nieuws krijg je van Charlotte Krul. Goedemorgen. De staking bij het distributiecentrum van de Leize in Zelik is afgelopen. De directie heeft beloofd om te praten met de vakbonden... over een mogelijke verhuizing van dat depot. Gisteren nog was het geblokkeerd... en daardoor kon er geen verse voeding meer geleverd worden aan de supermarkten. En in Limburg zal het busverkeer van de lijn nog de hele dag zwaar verstoord zijn. De meerderheid van de chauffeurs is niet komen werken. Ze houden een spontane staking... nadat een chauffeur gisteren in elkaar is geslagen door passagiers. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Vlaams-Brabant...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 We'll mm be -hmm. Het kunstencentrum Stuk aan de Naamse Straat in Leuven, dat al anderhalf jaar dicht is, gaat weer open op 8 juni. Nog voor de zomer dus zal je daar opnieuw terecht kunnen voor theater, film en dansvoorstellingen. In november 2021 ging het Stuk dicht voor een grondige renovatie. Er is vooral gewerkt aan het energiezuinig en het toegankelijk maken van het gebouw, zegt directeur Steven van der Velde. We hebben meer dan 200 ramen vervangen. Van enkel glasvels op sommige plaatsen zelfs waren er gaten in het glas zaten naar goed geïsoleerd dubbelglas. Er zijn heel veel verhogingen weggewerkt, niveauverschillen weggewerkt. Er komen twee liften in. Het zal toch veel toegankelijker zijn voor mensen met een mobiliteitsbeperking of op een, die op een andere manier moeilijk te been zijn.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 Tegen die beslissing ging het parket in beroep... maar de Kamer van Inbeschuldigingsstelling heeft de Raadkamer gevolgd... en de man wordt nu dus vrijgelaten. De kerk van Oudenaken bij Sint-Pieterslee... wordt herbestemd tot een lokaal gemeenschapscentrum... De kerk wordt niet meer gebruikt voor erediensten en zal ontwijd worden. Het nieuwe gemeenschapscentrum zal gebruikt kunnen worden door verenigingen, maar ook door particulieren, vertelt architect Steven Kessels. Mensen die een verjaardagsfeest willen geven, een babyborrel, festiviteiten, ik denk wel nog altijd een beetje op een op minder luidruchtig niveau, dus ik denk niet de bedoeling is om hier jeugdvijven te organiseren, maar wel een huis voor de gemeenschap, waar de gemeenschap Dingen in kan organiseren voor de gemeenschap. Ja. We hebben een ontwerp opgevat waarbij dat de eigenheid van de kerk of van het gebouw. en de ruimtelijkheid die een kerk toch altijd in zich geeft, dat we die overeind houden. Ook de ruimte rond de kerk wordt aangepakt. Het oude gemeenschapshuis wordt daar afgebroken en er komt een plein in de plaats. De werken beginnen in 2025. Vandaag wisselvallig weer met zo'n 13 graden. Meer nieuws uit Vlaams Brabant en Brussel vind je in de app van 14 Nieuws. Vier over half negen te problemen, Mona. Ja, de problemen zijn iets meer geworden, want er is een ongeval gebeurd op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk in Gent-Brugge. Daar zijn nu twee rijstroken dicht en je verliest er 20 minuten. Die file die ook vrij snel aan. Dan gaat het nu 20 minuten trager op de binnenring rond Brussel tussen Wemmel en Tervuren. Goed uitkijken op het knooppunt Strombeek voor wie de E19 naar Antwerpen op wil. Daar is de rechterrijstrook dicht door een defecte vrachtwagen. En in Brussel is de rijcentrumtunnel afgesloten door de Europese o top. Ook daar kan je in de file staan. Richting Antwerpen. Hebben dan vertragen op de A12 vanuit Brussel in Wilrijk. Dat komt door een defect voertuig op de rechterijstrook en daar verlies je een kwartier. En in Hasselt blijft de Keuringer Steenweg afgesloten. Tussen de Lazarijstraat en de Plantenstraat. Er is wel een omleiding voorzien, want die hinder kan nog een tijdje aanhouden. Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi 500 gram verse Belgische champignons voor de knaldiprijs van maar 1,50 euro. Want deze lente schieten bij Aldi de beste promo's als paddenstoelen uit de grond. Aldi, altijd slim. Beleef de magie van het Plopsa Hotel. Overnacht in de prachtige kamers van onder andere Ketnijt Junior en Bomba. En leef je uit op de meer dan 50 attracties in Plopsaland en Plopsa qua Boek nu je paas-, lente- of zomerarrangement via plopsahotel.be. Radio 2 stelt voor als season 5. De pizza-moord. Een beruchte DJ wordt vermoord met een vergiftigde pizza. Wat is er aan de hand? Pieke Elegems en Erik Gozes slijpen opnieuw de messen om het hoofd te overtuigen van hun gelijk. Word lid van de grootste volksjury van Vlaanderen en beslis mee over schuld of onschuld. Als season 5 tot en met 11 juni in Theater Elkerlijk Antwerpen. Tickets en info op backstageproducties.be Samen met Radio 2. Dankzij Dag Allemaal ben je elke week mee met je favoriete BV. Probeer Dag Allemaal nu zes weken lang voor maar 6 euro. Stopt vanzelf. Ga naar dagallemaal.be-kiosk Dag Allemaal Zoveel te vertellen. Maaike Kafmeijer, wanneer je haar vraagt naar Son Sonseil, dat is een opname op set zonder beeld enkel met klank. Vaak is het. Maike, om... wanneer je vraagt hoe je je netto loon berekent. Oeh, ja, uh, wacht even. Hè, uh... Ja, je kan niet overal expert in zijn. Gelukkig is er Wikifin voor jouw vragen over geld. Kijk snel op wikifin.be, een initiatief van de FSMA. En we dachten van het slagere festival dit weekend in halste in de Trixo Arena. Hoe kun je beter opwarmen voor zo'n festival dan met de Romeo zelf? Goedemorgen! Goedemorgen morgen. Hey! We denken allemaal samen. We vieren allemaal feest, we klinken op de zomer wat voorbij is, is geweest. Alle mensen komen buiten de terrassen zitten weer vol. De zon die schijnt muziek in ieder oor, we trappen weer lol. We zijn er weer bij, we gaan weer tot lol. Ga nog niet naar huis, tot ieder meisje is gekust. We vergeten onze zorgen en het werk dan is voorbij. We denken niet aan morgen en die traan daar stiks voor mij. De wereld draait en lacht, het strand is om de zee. De nacht begint, is tijd, we gaan ervoor en zing nu maar mee. We gaan weer totaal los, viva de Romeos! We houden van het leven, de liefde en de lust We gaan nog niet naar huis tot ieder meisje is gekust We zijn er weer bij, we gaan weer totaal los Viva de Romeos! We houden van het leven, de liefde en de lust We gaan nog niet naar huis tot ieder meisje is gekust Zeg niet de dikwijls nee, we vieren feest tot morgen vroeg en iedereen zingt mee. Van het weekend wordt sowieso een feestje. Ik zag daarnet een polonaise door het hoofd van Kim van Ons trekken. En Hilde Bambust uitleden, die wordt helemaal gek. Hilde, goedemorgen. Goedemorgen, Peter en Kim. Goedemorgen. Hoe hard Goeiemorgen. heb jij genoten? Hoe hard heb je genoten? Ah oh ja, jullie hebben mij al in de stemming gebracht voor deze avond. Hij is het met verkleden en zo, Hilde? Uh, een beetje, niet te veel. Ja. Wat ga je doen vanavond? Uh, naar het festival in Asselt. Ah, en daar in zijn de ze de dan. Keer. Zeg, en, en welke kleren ga je aantrekken? Oh, ik weet nog niet. Hè. Het is voor op mijn hoofd, denk ik. En naar de glittervestje. <laughs> uh, bij een broekpak gaan. Dus. Altijd goed. Dus glitter uh, een glitter en glamourij vanavond. Geniet er en doe de complimenten aan de wielie, Fijne ochtend, hè. Oké, okay, dag. van de regio. Margot zit in Zomerhem, in het Meetjesland, want dit weekend is er de vette veemarkt. En vanmorgen was er een beetje verwarring of het nu de enige vette veemarkt is in Vlaanderen. Er uh, kwamen een paar reacties van luisteraars die nog een veemarkt kennen. Margot, journalistiek toch uh, ook wel zeer beslagen. Vertel eens, hoe zit het nu precies, Margot? Ah, wel. Er is dus een verschil tussen een gewone veemarkt... waar vee wordt verhandeld. Zo zijn er nog een paar uh, ja. bij ons, maar ook niet superveel meer. En dan heb je de Vette Veemarkt. Dat is echt een, uh, een, een evenement... waar dus de prijs voor het best gevormde slachtvee wordt uitgereikt. En zo zijn er echt nog maar twee... Eentje uh, dit weekend in Zomergem ja. en dan eentje eind april in um, Moeskroen. En wie dat aan beide meedoet, dat is boer Gilles van de Velde uit Sint-Lorijns. En een paar van zijn uh, koeien die ook naast ons staan. Malinje en Bambino. Um, dat is Belgisch blauw, wit. En ze wegen hoeveel kilo? Dat is 950 kilo ongeveer. Ja, ja. Als je het ziet, het zijn echt serieuze beesten uh, hier naast ons. Jullie geven ze ook nog een naam. Ja, uh, al onze dieren die geboren worden op het bedrijf krijgen een naam. Ja. En hoe ziet de zon op de vette veemarkt eruit voor Malinje en uh, Bambino? Wel, wij vertrekken uh, s'morgens rond uh, 7 uur. En als we gaan komen, worden die dieren volledig getoileteerd. Uh, Hoezo? Ja, dat is volledig uh, wassen. Uh, van kop tot teen eigenlijk uh, worden opgeblonken. Uh, ja, eigenlijk het, uh, het laatste dat we kunnen doen om ze op en top te laten uh, voorkomen, doen we. En dan komt er een jury kijken naar alle koeien, een beetje inspecteren, wie dat het beste ja, slachtvee dan uh, vormt. Waarom is dat voor jou als boer zo belangrijk om die prijs binnen te halen? Well, als landbouwer is het belangrijk dat je weet met je bedrijf waar dat je staat. Uh, welke kwaliteit dat je hebt op je bedrijf en uh, hoe, ja, hoe dat je eigenlijk kunt uh, inspelen uh, om je kwaliteit nog te verhogen. En um, ook omdat wij op die manier willen we ook nog uh, de landbouwsector naar buiten brengen. En ook de, ons typisch Belgisch wit-blauw willen we echt wel in de kijkers zetten. He. Iets typisch Belgisch moeten we altijd en blijven promoten. Ja, dus het is een belangrijk evenement voor jou? Het is een zeer belangrijk evenement voor ons, ja. Ik moet wel eerlijk zeggen, uh, Jules, ik vind het een beetje luguber. Want Bambino en Malinje staan hier nu naast ons. Die gaan jou misschien een mooie prijs opleveren. Maar binnen een maand ja, liggen ze al ergens in de toonbank om verkocht te worden? Ja, dat is iets die misschien uh, dubbel is. Maar natuurlijk, uh, ja, de landbouwsector is nu ook maar een economisch verhaal. En uh, ja, dat hoort er eigenlijk bij. Nee, maar we zijn toch, tot de laatste dag, zijn we eigenlijk trots op ons dieren. Uh, het kind dat we kweken op ons bedrijf. Ja, en ze worden hier goed gespanjeerd. Ja, um, eigenlijk op een, bedrijf, op een landbouwbedrijf liever, uh, is het 24 uur op 24, 7 op 7 dat we klaarstaan voor de dieren om ze een optimale uh, verblijf te geven. In de tijd dat ze op het bedrijf zijn. Ja. Of ik dat nu luguber vind of niet. Sowieso, zondag is het zover. De vette veemarkt in Zomergem. Mm -hmm. En dat is echt iets unieks. Ja, daar komt veel, veel volk naartoe. Ja, Zomerhem eh, is echt een gemeente die leeft in Bruist. Eh, dat is eigenlijk ongezien in, in de streek en eigenlijk in Vlaanderen... dat voor een veeprijskamp zoveel mensen buiten komen. En het is natuurlijk niet alleen eh, het Belgisch witblauw dat daar te zien is... maar ook eh, melkvee... Uh, wordt daar tentoongesteld en wordt een prijskamp voor georganiseerd uh, zodanig dat de volledige sector uh, tentoongesteld wordt en dan de mensen kunnen zien wat dat er eigenlijk leeft en wat dat er uh, leeft in Vlaanderen en wat dat er van dieren aanwezig is want in Vlaanderen zit echt wel kwaliteit voilà, Het wordt daar gasgeven zondag in zomer, ik hoor dat hier Ik denk dat er veel gasgassen gegeven Als ik die achterkanten van die koeien zo zie hier bij ons op 1 in de app van Radio 2 dat is, ja. is niet alleen vloeibaar gas maar dat is ook ander gas Ja ik weet niet of jij het net nog gezien hebt, maar net voor het interview kwam er zo'n klein stresskaxke uit Bambi. Alleen, <laughs> ik dacht heel de hele tijd, oh, als die nu naar het toilet moeten, wat een beeld. Ze ja. hebben is, het, is het net voor het interview gedaan, dus het is dus okay. Het is een beleefde koe, zo hoort dat ook. Alle beelden ja. en alle verhalen van Margot van de regio check je natuurlijk bij ons op VRT Nieuws of bij onze Instagram-account heb je al een abonnementje. At #Goedemorgenmorgen. Serieuze koeien ze man? Nee. en ja, dat is dan net voor het weekend. Serieuze VTV-Mart. Goedemorgen. Elkaar, earth, wind and fire. Let's groove. Het is 12 voor 9. Even nog uit de dames, want het komt voorbij. Ja, sorry. Het is de koers. Dus we het even over hebben, want DJ Anne Rijmen, die zit vanaf 10 uur bij Ann en Daan. Logisch. Het is een sloeber, want die mag gewoon in bed met een toprenner. Stel dat er nu ene coureur is waar jij zou uh, ja een limonade wil mee gaan drinken. Oh, nee. nee. Ik uh, ben geen fan van limonade. <laughs> Ze zit nu al in Harlebeke die Anne, om alles te volgen van de E3 Saxo Classic in Harlebeke. Goeie benen daar. Pogacar komt, Van der Poel, Van Aert, maar ook Anne Rijmen. En die kan je nu gewoon zien en horen in onze app van Radio 2 of live bij ons op 1. Goedemorgen morgen. Hoe gaat het daar, Anne Rijmen? Ja, het gaat hier goed. Ik ben de parking opgereden van een hotel um, en ik zie daar heel veel bussen staan van Sodel Quickstep en ik ging Yves Lampaard wakker maken. Ah ja? Um, Yves, ja, ja, Yves Lampaard, dat is mijn favoriete renner. En ik was dus hier en ik, ja, ik had daar zo'n een beetje een afspraak mee van ja, ik kom je wakker maken. Maar hij is zelf naar beneden gekomen, want hij lag uh, niet alleen op de kamer en hij zou natuurlijk zijn kamergenoot niet willen wakker maken. Maar Yves, je bent dan eigenlijk opgestaan voor mij? Ja, inderdaad. Speciaal voor u. Dat vind ik heel fijn natuurlijk. Uh, dat streelt ook mijn ego. Uh, ik heb wel al een eerste vraag. Die komt van jouw eigen vrouw, van Astrid. En de vraag is, wat zegt uw ring? Ah, met, een, met een ring, met een aura-ring. Dat is uh, zo'n uh, apparaatje voor de mieten, wat geslapen op. En vrij goed eigenlijk, toch wel herstaat. Hopelijk herstaat van woensdag. Uh, van ja. Ja. Want het is al een zware, uh, zware week geweest. Uh, je moet dan terug herstellen. We horen de koffiebonen nu ook malen. Dat is allemaal geen probleem. Iedereen komt rustig uh, uit hun bed. Ik heb je al naar het ontbijt gekeken. En ik dacht van... Oeh, dat ziet er eigenlijk een beetje uit. Gelijk mijn ontbijt. Brood, kaas, hesp. Ik dacht dat jullie van die speciale zalm met eiwitten en zo moesten eten. Uh, ja, nee. Voor de was uh, is het eigenlijk zoveel mogelijk koolhydraten En uh, toch Al de rest vermeen. Uh, vezels, uh, protein, een klein beetje vermeen. Want eigenlijk in de koers gebruiken vooral koolhydraten voor te verbranden. Hè. Dus je mocht je eigenlijk hier echt vol eten? Ja, vol is een, is een groot woord, maar toch uh, redelijk veel, ja. ja. Zeg, we gaan vandaag de e 3 Saxo Classic volgen. Ik ga met jouw vrouw in een volgwagen zitten. Um, zijn er plaatsen waar dat we zeker moeten uitstappen om te gaan kijken? Goh, als je de kans hebt om, om Timeberg te staan, dat ik daar zeker ga moeten staan, want dat is meestal het uh, besliste moment in koers. En dat is ook zeggen, ja, de Paterberg bijvoorbeeld, of uh, de Quarmond. Ja. En als we dan iets roepen, ga ja, je dan weten dat wij dat zijn? Uh, op die plaatsen waarschijnlijk wel niet. Omdat daar veel volk staat en dat, dat ik vooral aan het afzien ben die moment. Uh, maar anders ja, dat kan het een keer gebeuren dat ik, dat ik jullie herken. Ja. Ja. En moet, moeten we dan iets speciaals roepen? Of, of roept dan Astrid iets van... Doek", of, of heeft ze zo een bijna voor u? Nee, Astrid of Koes is uh, nog redelijk pet en gezienkelijk. Is, is maar lieve. Ja. Met de rest komt er niet veel meer uit. Heb je ze al gehoord vandaag? Uh, vanmorgen nog niet. Maar ze, ze, ze heeft samenslaat met de alcoholleider. Ik denk dat ze er wel gaan mee zitten. Ah, dus ze heeft een kater eigenlijk. Uh, dat kan, dat kan, ja. Ja, Peter, dat begint al goed, want uh, wij gaan straks ook een beetje kava drinken en zo, Dat hoort er allemaal bij bij de E3, uh, Saxo Classic. Ik ga Yves hier laten, goed. Uh, want die gaat hier aan zijn ontbijt, aan ontbijt beginnen. En ik probeer uh, mijn weg te vinden naar de uitzendstudio. Dat zal zijn aan het grote podium uh, aan de, uh, de uh, Arena. Daar moet je zijn, in de, de Arena. arena. Ja, ik hoor zei, intussen de arena. in de achtergrond dat uh, Tom Koffiebonen ook gemalen wordt. Maar geniet ervan, geniet van Yves Lampaard. En heel veel succes vandaag vanaf 10 uur. Alm en dan. Ja. live op de E3 straks zo classic, slecht hem op ja, boven. Goedemorgen. Ja, Vanmorgen noemt hij mij nog een Johnny, dit is een Jimmy'sie. Bouwde wij de groot. Goedemorgen. Hoe sterk is de eenzaam?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 De zakenman, want daar nee, wordt hij alleen maar slechter van. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar liever dat man, dan, dan toch voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Inspecteurs zo meteen nog de verzekeringswereld, daar is nog mee bezig. Heeft de rollen dus omgedraaid, heeft een paar verzekeraars opgebeld en hen geconfronteerd met een moeilijke praat. Kijk, dat is nu Radio Zier. Vanaf 9 uur. VT Radio 2.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 Zoveel karakters, zoveel bouwstenen. In mei keert het Béjaar Ballet Lausanne na tien jaar eindelijk terug naar Antwerpen. Met Béjaar Fête Maurice. Een unieke compilatie van Béjaars mooiste balletten. En ook zijn meesterlijke boyeroo. Béjaar Ballet Lausanne. Van donderdag 25 tot en met zaterdag 27 mei in de stad Schouwburg Antwerpen. Alle info via gracialijs.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Clara. Linda op bezoek bij Chantal. Wat dat is toch van u nog eens te zien welk nieuws? Eh, wel ik dacht hè, ik kom nog eens kijken naar uw uh, kurkvloeren. Ah huh? oh, maar geen probleem welke wilde zien in de badkamer of in de het, Die daar bij de frigo. Ah! ah. <laughs> Kurk is helemaal niet zo duur als je denkt. Bij Kurkfabriek van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nog tot en met 1 april baat die bouwkortingen in Lokeren en Waregem.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 Grote kunst voor kleine kenners op de Grote Markt in Brussel. Tickets via grotekunst.be. Samen met Radio 1. Chalet Center heeft de ruimste keuze in tuinhuizen van Belgische topkwaliteit. Nu kortingen tot 2000 euro bij Chalet Center in Kampenhout en in Sint-Pietersleeuw. Kijk ook op chaletcenter.be. Zin om de docu reeks het verhaal van Vlaanderen zelf te beleven? Ga mee op reis door in de Vlaamse geschiedenis en ontdek musea in het hele land met de Museumpas. Begin je avontuur op maxbe doe mee of museumpas.be-verhaal. Neem jij een reisverzekering als je op reis gaat? Maar wat valt daar dan onder en wat niet? En heb je er wel echt één nodig? Zometeen. Elke dag, telk voor twee. Twee